Na, na, na, na, na. Hoogstraten de aardbeien. Goedemorgen, dag Schema. Dag Peter. Ik heb zeggen: dag Kim, maar Kim is er even niet deze week. Die zit met een project. Mocht ik daar drinken, is over weten. Dat is niet erg. Maar hoe was het weekend? Heel leuk. Ja, was fantastisch veel zon. Ja, ik vond dat zo mooi. En dan te weten dat het deze week ook nog mooi weer wordt, maakt me heel blij. Genietjes, genietjes. Het is een bijzondere week hoor. En ik zie dat Giselle uit Genk al wakker is. Goedemorgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen, met Radio 2 ga je de dag in, met een laag op je gezicht is belangrijk, Gisela Vonkers uit Genk. Die uh, zegt goedemorgen morgen aan de hele Radio 2-familie. Maandag, eerste dag van de werkweek. Een tijd om erin te vliegen. Het is 10 graden in Genk. Nu al 10 graden. Ik vind het ook wel best koud hoor. <laughs> ah, jij vindt het al 10 graden. Allee, Peter. Echt elke dag. Ja, je ziet daar elke... in je t-shirt alsof het hier 30 graden is. Ja, maar het was gisteren ook fantastisch weer. Overdag, in de zon. Ja, we zijn naar Piridaisa geweest. Maar mooi. Hoe spreek je dat uit? Piridiza? <lacht> <lacht> hoe spreek je het nee. uit hoor? Paradise. Ah ja, ik denk. Stel... Ze dat ook toch heel de tijd door. Nee, ja, ik hoor dat niet af. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik, ik hoor alleen het groep van de panda van haal me eruit, haal me eruit. Maar uh, Piridiza. Pairida, Piridiza. dus. Ja. Maar zeg, Goedemorgen lieve mensen, hoe was het weekend bij jou? En wat is jouw link met veldrijderschema? Een was... link? Ja, daar was ik al bang. Ja, bij minder gelovigen, kijk eens aan Jesus He Knows Me. Alle geluk van die Genesis.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 Gewoon nog rustig op de weg. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je maandag begint. Gelukkig houden oh, we zo, maandag 25 september. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat ze gaan staken in de gevangenissen. Het wordt wel een mooie week. Goed veel zon en alles rond de 20 graden. Heerlijk. In Limburg is het al 10 graden. Ik zie in het centrum van Gent zegt Ilse, is het intussen al 13 graden. Al. Hè? Komt goed, hè, Shema. <lacht> Vooral we gaan je nog warmer maken met goede verhalen uit alle buurten van Vlaanderen. Want dit is de finale week van onze actie, de beste buurt. We zijn omver geblazen van zoveel inzendingen. Een paar honderden. Onze jury heeft er vijf geselecteerd. Die krijgen allemaal bezoek van bekende juryleden. En onze Margot van de Regio vandaag zit met tv-maker Joris Hessels in Sint-Amansberg bij Gent en Kim is er deze week niet dus elke ochtend heb ik een juryleed op bezoek om gezellig radio te maken Vandaag de koers, ex-veldrijder Nielsen Albert uh, Tremelo, die intussen ook een fietswinkel heeft uh, en misschien alles weet over die, ja, die fusie moeten we het straks even over hebben, Schema? Ik weet het is niet helemaal jouw feestje, maar... Uh... Nee, maar ik vind het wel spannend, hoor Ja, hè? Goedemorgen, dag, Gilberten Goedemorgen, Hajetweerluisteraar en presentatoren. Allemaal, zeg maar. Gilberte, Kerkhoffs, goedemorgen. Je hebt een heel muzikaal weekend gehad. Wat heb je wel gezien dan? Ik heb uh, meegezongen in de basiliek hier in Tongeren. Oh, en welke liedjes zingen en, jullie dan? Uh, dat zijn uh, vooral algemeen uh, Maria-liederen, zou ik maar zeggen. Ter ere van onze lieve vrouw die hier erg. Uh, ...brongen wordt en vereerd wordt. Heerlijk. Wil je dan de, de, even denken, de, de alt-sopraan of... Uh... Uh, we zingen eigenlijk met een paar vrouwen. En de rest zijn mannen die dan ook uh, totaal in speciale kledij zijn. Pardon, speciale kledij? Uh, dat zijn dus uh, zwarte rokken met witte blouses daarover, zoals een misdienaar, zal ik maar zeggen. Die zingen dan, die zitten dan van voor in het koor... De dirigent is Jan Peters. Super ja. En wij als vrouwen zitten achteraan. En de vraag was via een e-mail om zwarte kledij aan te doen die dag. Ja. Maar en wij hebben... en de, de mannen hebben zwart roken met uh, witte uh, bovenstukken. Even ja. En dat geeft wel een speciaal cachet om in de basiek dan uh, te hebben. Prachtig dan... zeg. Ja, dat is super prachtig. Dat is een zekere. Grote aanrader, en het is ook zeer fijn om in dat koor een te zingen. Hopla. Kan jij een stukje zingen? prima. <grijgene> Alsjeblieft. Zou je een stukje kunnen zingen voor ons? Ja, ik ga het even kijken. Ik heb een liedje: Liefde gaat u duizend namen. Oh. Oké, okay, laat je gaan. Liefde gaat u duizend namen. Groot en edel, en zoet, mag in dit hart en vlamen even hoog verblijden doen. Hoppla, het is 14 over prachtig. 6. Ja, net prachtig. Dankjewel, Gilberte, voor, uh, voor zoveel moois morgens vroeg. En jo. daarna wat dan nog een. Uh, mag je nog even? Wat zeg je? Mag ik nog heel lezen? Ja, doe maar. Uitleggen. Uh, dan was het achteraf om twintig uh, uur nog een dienst. Um, de burgemeester was er, Patrick de Waal. Oké. Okay. Ja, de justisburgemeester uh, daar. Die, die is hier burgemeester in Tongeren, ja. En er was een uh, viering in afsluiting van de Kroningsfeesten. En achteraf was er ook nog een... Uh, lichtprocessie die ik ook nog meegewandeld heb. Ter ere van onze lieve vrouw die ik haar er heel erg in mijn hart draag. De omstandigheden, maar ook uh, ik vereer haar. En ik vond het heel vanzelfsprekend om met een lichtstoet mee te wandelen. En achteraf ook nog uh, dat onze lieve vrouw aangekomen is aan het gemeentehuis. Uh, aan de basiliek zal ik maar zeggen. Uh, dat was indrukwekkend. Prachtig. Oh. En dat allemaal in één weekend. Gilberte, hallo. Goedemorgen. dankjewel voor, uh, voor het prachtige verhaal en de zangstonden. En ik wens je een fantastische week. Dankjewel En alvast ontzettend bedankt dat je dat gemogen hebt. En dan heb iedereen een hele fijne dag. Ik denk ja. dat het goed komt. Fijne ochtend. Ja, Joop, ja, ja. ben je binnengekomen? Ja, het net ongeval gebeurt op de E313 naar Antwerpen. Even voorbij het knooppunt in de randst. Links is dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging. Goedemorgen zeg, 16 over 6. Wow man, denk dat we begonnen zijn. Pink, Rita Franklin.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 Wel, nu bij Aldi, 200 gram verse Noorse zalmfilet voor de prijs van maar 4,50 euro. En onze verse prij voor maar 2 euro per kilo. Geniet deze week van onze duurzame zalm tijdens de bewuste visweek. En onze prijs, die past er goed bij. Aldi, altijd slim. Ervaar vandaag al de toekomst van elektrisch rijden met de Mercedes EQB. Gemaakt om de hele familie te vervoeren.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 Zou het zomaar het Wout van Aart en Remco Evenepoel binnenkort in dezelfde ploeg rijden? Er is heel veel nieuws over. Er zou, zou, een fusie kunnen komen tussen twee wielerploegen Jumbo Visma en Sudal Quickstep. Wat zijn de details, Shema? Ja, Het komt allemaal van de website Wielerflits. Dat is een site die allemaal nieuws uit het nieuw wielrennen deelt. En blijkbaar zouden er al sinds half juli gesprekken zijn tussen de twee ploegen. En volgens Wielerflits wordt het nieuws ook door meerdere bronnen bevestigd. Straal, die twee samen. Ja, het zou de meest succesvolle Succesvolle Nederlandse ploeg en Belgische ploeg zijn die aan samengaan. Jumbo Visma heeft de drie grote rondes gewonnen en heeft Wout van Aert. En Quick uh -huh. Quickstep heeft onze Remco Evenepoel. En het zou ja, een grote Benelux ploeg worden met ook veel meer geld dan. Ja, dat natuurlijk gaat iedereen dat kunnen blijven, dat is altijd de vraag. Ja, dat valt inderdaad nog af te wachten. Remco Evenepoel, daar wordt eigenlijk ook al lang over gezegd dat hij misschien naar neos zou gaan. Maar de ploegen zouden hem natuurlijk wel willen houden, mm. zo'n grote renner. Dan heb je ook nog Vingegaard en Van Aert natuurlijk. Het lijkt toch ook wel moeilijk om die allemaal ja, in dezelfde ploeg te houden, uiteindelijk. Zometeen hebben we Niels Albert bij ons, die echt veel over koers weet. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Natuurlijk, Patrick Lefever, de baas van, uh, van Quickstep, wat zegt hij? Heeft hij iets gezegd? Die heeft voorlopig niet gereageerd. Uh, hij zegt, ja, als jullie uh, wielerfrits willen geloven, dan doen jullie maar. Maar hij heeft ook niet ontkend. Nee. En dus, het ook zijn gsm niet bij zijn. <laughs> Fantastische kerel toch wel. Bo, we zullen zien uh, straks wat hij allemaal geeft. En dan de stenenzaak, moeten we het even zo noemen. Dus uh, was die, dat koppel die stenen had meegenomen uit Turkije, maar Turkije niet buiten mocht, daar is nieuws over. Ja, Kim en Warren uit Antwerpen die hadden uh, inderdaad drie stenen mee in hun bagage. Het was in de bagage van Kim. En de Turken hadden haar dan tegengehouden, omdat ze dat niet mee mochten nemen naar België. Ze zegt dat ze de stenen op een braakliggend terrein vond en ze wilde ze meenemen voor in hun aquarium. Maar de Turkse overheid zegt dat het archeologische stenen zijn. Die zijn beschermd ook door de Turkse wet. En het zou gaan om een decoratiestuk met twee rozetten. En de andere twee stenen zijn dan weer marmeren vloerbedekkingstukken. Dus het zijn niet zomaar stenen, blijkbaar. Hmm. Het kan nog maanden duren voordat Kim weer naar huis kan... ...maar blijkbaar is haar man Warren wel al vrijgesproken... ...dus hij mag gewoon naar België komen. Dat vind ik ook zo raar. Maar heb je die stenen gezien? Ik heb ze nog niet gezien. Je moet even kijken, er staan uh, foto's van in de krant... Uh, ...als er een luisteraar ze al gezien heeft. Je ziet effectief wel dat dat zijn geen gewone stenen zijn. Natuurlijk, de vraag is, waar heb je die gevonden... En wat denk je dan op dat moment? Van, doe je dat mee? Of denken we van ja, dit klopt niet helemaal? Ja, er zijn veel mensen die daarover hetzelfde denken. Van ja, als je ergens op een eender welke openbare plaats stenen vindt, dan mag je die toch meenemen. Maar zo, zo, zo is dat helemaal niet. Ook in veel Europese landen mag je zelfs blijkbaar geen keistenen meenemen van een strand. In nee. Frankrijk mag dat niet, in Griekenland mag je ook geen. Je mag echt niet zomaar overal dingen meenemen. Is dat, die Turken gaan toch ook geen compleet onnozelaars zijn om dat te zeggen? van... Nee, nee. nee het zal worden. Niet. Niet. Het is 24 over 6, we volgen het allemaal op. Goedemorgen, morgen. Peter van de Veire. Radio 2.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 and it stop yeah. like alle nieuws uit je buurt is intussen half zeven veertien nieuws met Shema. Goedemorgen, in de gevangenissen is er een 48 uren staking aan de gang. De cipiers leggen het werk neer omdat ze boos zijn dat er te weinig plaats is voor alle gevangenen. Daardoor leven veel gevangenen in onhygiënische en onmenselijke omstandigheden, zeggen de vakbonden. En in Antwerpen opent vandaag een vaccinatiecentrum voor de nieuwe coronaprik. Inwoners van de stad en enkele buurgemeenten kunnen daar terecht, zodat de huisartsen en apothekers niet overbelast geraken. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Er was vannacht een ontploffing aan discotheek Aiken in Antwerpen, vlakbij het Straatsburg -tok. De voordeur geraakte beschadigd bij de ontploffing. Willem Igom van de Antwerpse politie. Iets voor één uur vannacht ontvingen we verschillende meldingen van een luide knal. Politie is uiteraard massaal ter plaatse gekomen, ook het... Het labo van de federale politie en de ontmijningsdienst van het leger Dovo zijn ter plaatse gekomen om vaststellingen te doen. Vorige week was er nog een dodelijk steekincident aan diezelfde discotheek. Voormalig Groenvoorzitter Wouter Van Bezien stopt helemaal met politiek. Hij neemt vanavond ontslag als Antwerps gemeenteraadslid. Van Bezien zat ruim 20 jaar in de Antwerpse politiek. In 2018 nam hij het op tegen Bart de Wever als kandidaat burgemeester. Groen was toen een van de grote winnaars, maar de N-VA van de Wever ging met vooruit en Open VLD een coalitie aan. Met de nationale politiek is hij al enkele jaren gestopt. Hij was ook Groenvoorzitter van 2009 tot 2014 en daarna Vlaams parlementslid tot 2019. De inwoners van Borsbeek hebben tegen een fusie gestemd met de stad Antwerpen. 77% van de stemmers zei nee op de vraag of de gemeente een district van Antwerpen moet worden. Iets meer dan een derde van de stemgerechtigden kwam opdagen. Burgemeester Dis van Berkelaar, die zelf een voorstander is van de fusie, wil nu alles even op een rijtje zetten. Wat er nog op de plank ligt is natuurlijk die besprekingen met Antwerpen eenmaal afronden en dan alles in de weeg gaan leggen, de adviezen. Dit advies is echt wel ook een advies dat je zomaar niet in de prullenbak gooit. Laat dat echt wel duidelijk zijn, maar het totaalpakket moet bekeken worden. De volksraadpleging is niet bindend. Op 18 december beslissen de gemeenteraden van Borsbeek en Antwerpen of de fusie er al dan niet komt. In Lier is een appartement onbewoonbaar door een brand die uitbrak nadat de bewoner in slaap was geval, gevallen, terwijl zijn frietketel nog aanstond. De frietketel vatte vuur en zorgde voor heel wat schade in het appartement op de bovenste verdieping. De bewoner, een man van 54, moest voor controle naar het ziekenhuis. De bewoners van de onderliggende appartementen konden de nacht thuis doorbrengen. Een spektakel in de streekderby Lierse Kempenzone Beerschot in klasse 1b van het voetbal. Het werd 1-3, een wedstrijd waarin Velgstreek werd. ...geen momentverveling, want de wedstrijd had zowat alles. Penalties, twee rode kaarten en heel wat goals en kansen. Hiermee staat de Beerschot bovenaan, het klassement. Liersen is voorlaatste. Vandaag is het eerst licht bewolkt met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen rond 21 graden en de wind die waait zwak tot matig en komt uit het zuiden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je hier binnen een uurtje en kan je ook nog de hele dag doorvinden in de app van VRT Nieuws maandagochtend daar, Hoe zijn de uh, files ongevallen? Uh, ja, naar, naar Antwerpen problemen. Een ongeval daar uh, net voorbij ranst op de e 313 richting Antwerpen. Links is dicht. Hou rekening met uh, ja, bijna een half uur file vanaf Oelichem op de E34 en ruim een half uur zelfs al van voor Massenhoven. Dus dat is geen goed nieuws daar. Antwerpse ring dan richting Gent. Daar gaat het ook al een kwartier langzamer. Van Berghem tot aan de Kennedy tunnel naar Brussel. voorlopig weinig problemen. Eén file bij ter nat op de E40 zie ik en en dan op de binnenring rond Brussel vertraag je zo'n 10 minuten tussen Groot Pijgaarde en Vilvoorde. Vraag jij wel eens een doggyback? Uh, een doggyback, doggy dat is lang geleden. Dat is alles gebeurd, maar dat is zelden. Mm. Ja, Shema? Ik vraag het altijd. Een standaard. Als ik het niet allemaal opkrijg, wel. <laughs> ja. Dus dat, uh, is dat weer iets <laughs> ja. anders? Ja, bo, lieve luisteraar, ik hoor ik even naar jou. Gebruik jij of doe jij soms van je doggy bag? Dus zo op het einde van je maaltijd, je hebt het over, dan vraag je van, ja, sorry, kan ik het meenemen naar huis? Doe je dat of doe je dat niet? Deel het even in de app van Radio 2. Ik heb een verhaaltje van dit weekend. Het is langs de ene kant een beetje grappig, maar het heeft mij ook weer iets laten realiseren. <lacht> Klinkt nu dramatischer dan Het dat is wel spannend. Is. Ja, het is best wel een goed verhaal. Vijf minuten nog.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 Daar Sideband. Het is 21 voor 7 in exces. We hebben uh, mooie verhalen. Zo meteen vertel ik uh, een heel mooi verhaal over een doggybike. Maar eerst een verhaal uit Berlaar. Er staat een mooi verhaal in de krant vandaag. Vier vrienden uit Berlaar hebben een orka gered in IJsland. De vier scoutsvrienden zijn daar nu aan het rondtrekken. En ze zagen plots op een strand een orka liggen. Ze dachten dan eerst dat hij dood was. Maar toen ze gingen kijken, zagen ze dat het dier nog ademde... En ze zijn dan kookpotten en doeken gaan halen. En zo hebben ze het dier de hele tijd nat gehouden. Maar. En um, ze zeggen ook dat het dier reageerde op de reddingsactie. Want de orka maakte geluid toen hij het water voelde. En um, zo hebben het dan zo volgehouden totdat de hulpdiensten kwamen. En de orka zwemt nu weer vrolijk rond in de zee. Kijk, van Berlaar tot IJsland. goede mensen in de wereld. Goedemorgen, morgen. En nog een goed verhaal. Het heeft ook met dieren te maken. Niet met orka's, maar wel met de doggyback. En je wel op het einde van de maaltijd dan vraag je bijvoorbeeld een zakje of een bakje om je overschot van je eten in te doen. Corrie van den Boren uit Gaveren. Goeiemorgen, Corrie. Goeiemorgen. Doe jij het wel eens? Ik durf het niet altijd. Ah, je durft het niet. Ah. Ik durf het niet altijd. Dat is nu goed dat je dat ik, zegt. Ik ben... Ja, nee, ik ben uit een, een jaar... Ik ben van 19, 1956. Ja. En in deze die tijd was een vorm van schooien. En dan mochten we die van thuis. En ik, ah. ik heb daar een beetje schaamte over. Ik heb daar een beetje schaamte over. Het Mijn is... dochter doet het wel. Jawel, maar het is iets wat, wat we ook niet echt doen in Vlaanderen. Dankjewel, Corrie, voor je verhaal. Nu heb ik gisteravond iets meegemaakt. We gaan uit eten. En het was super lekker. Ik had een, een stukje vlees besteld ik vond het echt fantastisch lekker gebakken. En ik vroeg aan de kellner uh, van, ja... Hoe, is het hoe hebben jullie dat zo lekker gekregen? Die kelner uh, sprak niet zo heel goed Nederlands. Super vriendelijk, maar zijn Nederlands was niet zo geweldig. En ik zei van, ja, op wat hebben jullie dat gebakken? En hij zei van, ja, ja, ja. En ik zei, nee, nee. Ik zeg, op wat hebben jullie dat? Ja, ja, zegt hem. Ja, ja. Op wat hebben jullie dat gebakken? Ja, ja. En die gaat weg en die keert terug met de overschot van mijn vlees in een, een doggy bag. Dus werd dat helemaal de bedoeling, niet was natuurlijk. En dan ik dacht ik van, shit, ik had, ik had dat helemaal niet gevraagd. Dus voor mij was het ook jaren geleden dat ik dat nog gedaan had. En toen viel me een van, ja, we doen dat eigenlijk nooit meer. Maar vooral omdat, ja, we zaten nog een half uur van huis, een stuk vlees in zo'n zo doosje. Ja, dat is ook niet zo gezond natuurlijk, leek mij. Maar nee, je kan het gewoon thuis opwarmen. De volgende dag is dat toch nog goed. Als je thuis overschot hebt, ga je dat gewoon weggooien in de vuilbak. Maar zo'n warme notte... Ja, we gaan het nu echt aan, aan de buren geven, want die hebben honden. <lacht> zo lekker was het dan toch ook niet, hè? Jawel, jawel. jawel. Maar om gewoon op te warmen vlees vond ik een beetje gek eigenlijk. Ja, maar ik vind gewoon dat dat standaard zou moeten zijn. Als je niet alles kan opeten, waarom zou je het dan gewoon laten weggooien? Want dat is wat ze doen natuurlijk. Ja. Het is gewoon voedselverspilling. En je kan het gewoon de volgende dag opeten of zelfs nog... Een laatavond snackje, als je echt nog honger hebt. Maar er zijn heel veel mensen die zo'n groot bord niet opkrijgen. Maar... Björn, Björn uit Leedig in West-Vlaanderen heeft dat ook. Ja, mijn vrouw was, en ikzelf hebben een gastric bypass. Dus het is niet mogelijk om die grote restaurantporties op te krijgen. Dan is zo'n doggyback een prima oplossing. En die zegt, het is helemaal top als het restaurant het altijd zelf voorstelt en het niet hoeft te vragen. Bij mij hebben ze dat nog nooit voorgesteld. Oh, nee. Ik heb het ook nog nooit voorgesteld gekregen. Ik heb wel ooit eens bijna ruzie gemaakt in het restaurant, omdat die zeiden, nee, wij doen dat niet. En ik zeg, ik was toen hoogzwanger en ik zeg, ik krijg dat gewoon niet op, maar wacht, ik, ik ga niet overdrijven, het was bijna nog helemaal vol, mijn bord. En ik zei, ik heb hiervoor betaald, dus ik wil dat wel meenemen, want misschien heb ik straks wel honger. En anders gaan jullie dat gewoon weggooien. Ja, nee, nee, dus ik heb echt de, de manager erbij moeten halen. Ik was dan zo'n Bring me the manager. Maar waarom, wij doen dat niet? Je hebt toch betaald voor dat eten? Ja, die zeiden, dat kost, dat kost geld aan bakjes. Dat was hun uitleg. Oh. Ik begrijp wel dat dat geld kost, maar dan zei ik van oké, okay. en omdat ik bleef insisteren van ik wil absoluut dat meenemen, dan zei ik op de duur zelfs van geef mij maar gewoon een stuk aluminiumfolie. Ja, ik weet dat gewoon Dat de... toch niet zoveel. En, en dan zelfs had ik dat. dat en, en, want dat ging helemaal niet in ambulance. Dat, dat was geen recht daarvoor. <lacht> dat was couscous. Ja, met <lacht> en, moeilijk, En ja. dan hebben ze wel een bakje gegeven omdat ik daar echt bleef staan, ja. Oké. Okay, maar heel maar bij... het is niet blijkbaar echt geen gewoonte. Hè? Nee, terwijl het eigenlijk... Want het gaat toch gewoon in de vuilnisbak waarschijnlijk. Dus, uh... Ja, maar zo'n voedselverspilling. Er is al zoveel voedselverspilling op de wereld. Kom aan. Dus ja. Maar bij deze was het een goed idee van... Oh, ik moet dat nog gaan doen. Doggyback vragen. Ja. Goedemorgen. Coldplay. Altijd goed gebakken hoor. Adventure of a lifetime. Zometeen hebben we een Niels Albert bij ons. Adventure of a Lifetime. Goedemorgen, het is Coldplay. Ja, er waren mensen natuurlijk ook vragen. Zeg maar, hoe was dat vlees nu gebakken? Toch belangrijk, het, het was op een heel goede bakplaat. Dat, dat kan ik wel zeggen eigenlijk. Een heel goede bakplaat. Een heel goede bakplaat. Dat hebben ze dan achteraf nog gezegd. Ik heb het dan nog <tie> aan niemand anders gevraagd. Maar sweet, wat een heerlijke week, jongens en meisjes. We hebben een paar honderd buurten binnengekregen. En allemaal wilden ze de beste zijn. We hebben er vijf geselecteerd van die beste buurten. Prachtige verhalen. Maar we moeten die natuurlijk beoordelen. En dat doen we met bekende juryleden. Elke dag eentje op pad en eentje in de studio. En vanmorgen hier gezellig bij ons. Kan je zien in de app van Radio 2. Of live op VRT1. Eerst nog even een... De prut vanuit hun ogen aan het halen. <laughs> Ex-veldrijder Niels Albert uit Vlaamse Brabant Tremelen. Goedemorgen, Niels. Goedemorgen. Hoe is het? Goed, goed, goed. Ben je met, ben je met fiets? Uh, nee, nee dat toch? was geen verkeer, dus ik heb de auto gepakt. Jij ja, fietst toch nog? Uh, ja, twee keer per week, het Een beetje veel plezier. Hoeveel kilometer hoef je dan? Uh, gisteren hadden we 80 kilometer met een gravelbike, dus op zich ah, toch? Is het toch wel drie uur kunnen rijden. Ja, nou, ik vind dat nog wel veel eigenlijk. Ja, maar je fietst toch naar je winkel bijvoorbeeld, van thuis? <laughs> Ja, Peter. <lacht> Want, hoe, hoe ver is het rijden naar je, naar je winkel? Twee kilometer. Twee kilometer. En dat ja. doe je met... De auto. <lacht> het... nee, nee, nee, normaal zet ik altijd mijn dochter af aan school, s morgens met de fiets. En ah, ja. dan uh, kom ik door. Maar ja, als het regent, natuurlijk pak ik wel de auto. Oh, maar echt, dat is een veldrijder geweest. Geweest, daar zei je het. Is dat, ja. <laughs> daar zei je het. Daar heb ik waarschijnlijk nog altijd modder in je oren van toen. Maar, uh... Ja, nee, ik, uh, ik fiets nog wel graag, maar als ik s morgens gewoon zie dat het regent, ja, dan ga ik echt niet door de regen uh, naar het werk rijden. Nee, nee ik, snap het. ik snap het. Nu, vandaag uh, trekt de voorzitter van de jury van De Beste Buurt naar Oost-Vlaanderen, Sint-Amansberg. En die jury, dat is... Samen met acteur Joris Hessels. Goedemorgen, dag Margot. Hallo, goedemorgen. We kunnen je op dit moment zien ergens in de donkerte. Uh, is Joris al bij jou? Nee, maar hij komt daar wel afgestapt. Ah, oké. Okay. Binnen, binnen een paar honderden meters is hij om, hier. Om maar te zeggen <lacht> dat hij een beetje te laat is, natuurlijk. Ja, wat wordt dat vandaag? Wat is het plan? Uh, ik denk dat het heel gezellig wordt, maar ook heel vakkundig, want Joris Hessels die weet natuurlijk wat een beste buurt absoluut uh, moet inhouden. En de eerste finalist die we geselecteerd hebben, dat is de Georges Wiebiersdreef in Sint-Amandsberg. Um, om verschillende redenen, bijvoorbeeld van april tot en met september, organiseren die daar een, een leefstraat. En De Paul, dat is een van de uh, buurtbewoners, die organiseert daar elke donderdag ook iets heel plezant. Meer daarover uh, straks, maar het is meer dan uh, amusement. Die baby's zitten daar op elkaar schiet. ...die gaan met elkaars hond wandelen... ...of dat is toch uh, wat Stefanie mij allemaal gezegd heeft... Zij is degene die haar buurt heeft ingeschreven... ...en ik hoop dat Stefanie er straks nog is... ...want die is hoogzwanger... ...en die is uitgerekend voor deze week... Oh. ...dus uh, het zal allemaal een beetje spannend zijn... ...maar hoe dan ook, de hele buurt die zal er zijn... ...die hebben zich dit weekend ook keihard voorbereid... ...dat kan je zien op de Instagram van uh, Goedemorgenmorgen. ...en kijk, Joris die komt daar in de verte aangestapt... ...dus ik denk dat wij kunnen beginnen aan ons jurybezoek... ...zo meteen alles daarover... Dank je wel en ja, geniet van het, wordt mooi weer deze week. Ideaal. Ja, ja. trouwens, eh, Niels Albert, we waren net bezig over doggybags. Doe jij dat soms? Vraag jij op het einde van de maaltijd een uh, doggybag? Ik heb geen hond. Maar ja, maar ik heb ook geen hond. Maar ja, dat, uh, of neem je soms dingen mee naar huis als je die allemaal opkrijgt? Meestal is alles op. <lacht> nee. Ik had al een klein vermoeden zo. Overkijken. Goedemorgen als de dag van toen. Mama's jasje, het wordt een heel mooie maandag. Het is acht voor zeven. Goedemorgen. Van toe hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stilverlangen naar Weer een dag als toen, waarop ze zijn, jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat?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 Ik hou nog meer van jou, als toen, dan. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Vaarden. En Niels Albert. I know you will be calling me late at night. hear those words from me one more time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 Van Hoogstraten, hè? Ah, dan is het goed. Hoogstraten Aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na na na na na. Hoogstraten Aardbeien. Een unieke kans. Vandaag krijg je bij Punto Punto Hulp van Niels Albert. Ja, dan doe je toch lekker mee. Heb nu Punto Punto in de app van Radio 2. Elkendam. Exact 7 uur het nieuws met Shema Sajsai. Goedemorgen. In de gevangenissen in ons land wordt gestaakt tegen de overbevolking. En in het wielrennen komt er mogelijk een grote fusie tussen twee ploegen. In de gevangenissen is gisteravond een 48 uren staking begonnen uit protest tegen de overbevolking. Er zitten ruim 11.000 mensen in de gevangenis, terwijl er maar plaats is voor 9.600 gevangenen. De vakbonden verwachten dat veel cipiers het werk zullen neerleggen. En dat zal gevolgen hebben voor de gevangenen, maar dat is op andere dagen ook zo, zegt Robby Dekaij van het Socialistische Bond. Ik maak mij meer zorgen over de impact voor gedetineerden op... Elke andere dag van het jaar, waarin dat personeel wel werkt, maar niet bij machten is om zijn taken uit te voeren zoals dat, dat voorzien is in de basiswet. En die bestaat al van 2005. Maar daar ligt men niet van wakker, 364 dagen op een jaar. Inwoners van de stad Antwerpen en enkele buurgemeenten kunnen vandaag, morgen en woensdag in een vaccinatiecentrum terecht voor een nieuwe coronaprik. De bedoeling is om de huisartsen en apothekers te helpen bij de vaccinaties. Geert van de Voorde van de Eerste Lijnzone Antwerpen vertelt voor wie het vaccin echt aangeraden is. Het is voor alle burgers 65 plus en mensen met een risicoprofiel. En Dat zijn immuungecompromitteerden, dat zijn diabetespatiënten, astmapatiënten patiënten en dergelijke. Dus de klassieke groep van de risicopatiënten uit de vorige campagnes. Als we kijken over de vier zones zitten we richting 150.000, 160.000 personen en vandaar die druk op die eerste lijn ook, die vandaag eigenlijk al een beetje kraakt en waar de druk al hoog is. De overheid zal je deze keer geen uitnodiging sturen, maar je kan wel zelf een afspraak maken bij de huisarts, apotheker of een vaccinatiecentrum. In Antwerpen was er vannacht een ontploffing aan discotheek Uiken. Dat is de discotheek waar vorige week een Nederlander werd neergestoken. Hij stierf later aan zijn verwondingen. Bij de ontploffing van vannacht raakte de voordeur beschadigd. Er is nu ook een onderzoek gestart, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. Iets voor één uur vannacht ontvingen we verschillende meldingen van een luide knal. Politie is uiteraard massaal ook het gerichtelijk label van de Federale Politie en de ontmijningsdienst van het Leger Dovo zijn ter plaatse gekomen om vaststellingen te doen. De bekendste maffiabaas van Italië, Matteo Messina De Naro, is overleden. Hij is 61 en overleed aan kanker in een gevangenisziekenhuis. De Naro stond aan het hoofd van de Siciliaanse Cosa Nostra. Hij zou tientallen moorden hebben gepleegd of georganiseerd. Ook de moord op enkele anti rechters in 1992. Hij was meer dan 30 jaar op de vlucht en is pas in januari van dit jaar opgepakt op Sicilië. Wielerploegen Jumbo Visma en Soedal Quickstep zouden praten over een mogelijke fusie van beide teams. Dat meldt de wielerwebsite WielerFlits. Steffi Merlevede, dat is toch wel heel opvallend nieuws. Ja, absoluut. Hè. De voorbije maanden waren er vooral geruchten... rond een mogelijke deal van Step met Ineos. Voor alle duidelijkheid, officiële bevestiging is er voorlopig niet... maar wieler Flits belt best al veel details. Beide ploegen zouden al volgend jaar samengaan. De sportieve leiding zou in handen komen van de Nederlanders... terwijl Patrick Lefevre, de huidige manager bij Soudal Quickstep... een stap achteruit zou zetten. Struikelblok zou nog het aantal renners zijn. Van beide ploegen samen zijn er dat te veel. Nog veel vragen dus. Is er bijvoorbeeld plaats voor Remco E... ...in een team met ook Wout van Aert, Jonas Vinjekaart en Primos Roklic. In het voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Eupen. Gent had het moeilijk in de eerste helft en kwam ook 0-1 achter. Volgens de trainer van Gent, Hen van Hazenbroek, was zijn ploeg niet scherp genoeg. Zeker onze eerste helft was bij momenten dramatisch, moet ik zeggen. We voerden niet uit wat gevraagd was, we waren niet scherp genoeg. Het was een van de minste helften die we al gespeeld hadden. De spelers die beneden een niveau waren... Veel spelers beneden een niveau. Gent blijft leider en eerste achtervolgers Anderlecht en Klebrugge speelden 1-1 gelijk. Union won dan weer met 0-2 op het veld van Sterklebrugge. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Voormalig Groenvoorzitter Wouter van Bezien stopt helemaal met politiek en neemt vanavond ontslag als Antwerps gemeenteraadslid. En er komt een detentiehuis in Antwerpen, dat is een soort gevangenis waar mensen korte straffen moeten uitzitten. Momenteel zijn er nog maar twee detentiehuizen in ons land, in Vorst en Kortrijk. De dag begint met zon, later ook wolken, temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen binnen een half uurtje en heel de dag door in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. De problemen op het moment. Ja, naar Antwerpen. Daar was een ongeval in Randst op de E313. Uh, daar is de weg net vrijgemaakt, zegt de politie. Dat is het goede nieuws. Maar je staat wel nog een klein half uur in de file op de E34 vanaf Zoersel. En dus ook op de E313 nog bijna drie kwartier vanaf herentals West. De Antwerpse ring dan richting Gent. Daar gaat het zo'n kwartier langzamer van Borgerhout tot aan de Kennedy tunnel. En dan rijd je verder richting Knokken. Dan moet je goed opletten voor een obstakel in de bocht van Sint-Anna-Linkeroever. Links is daar versperd. Naar Brussel verlopen nog geen grote problemen met vertragingen van maximaal 10 minuten. Dat is op de E314 tussen Bekkenvoort en Holsbeek en op de E40 vanaf Everberg. De binnenring rond Brussel, daar een kwartier geduld oefenen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Maar op de kleine ring richting Zuid uh, bijna een half uur zie ik zelfs van Koekelberg tot aan de Rogiertunnel. Komt door een defecte auto daar. En dan in Werchter is sinds vanmorgen de Deilebrug uh, dicht voor werken. Iedereen moet daar omrijden. Hou dus rekening later vanmorgen toch met files en extra reistijden. Goedemorgen, morgen. Jouw Goedemorgen telt voor twee. Peter van der Veijre en Niels Albert. Radio 2 1999 van Prince. Daarnet waren we nog bezig over Doggy Bikes op radio 2. Een hele mooie binnenkomst van Christina Vidal. Uh, schema wordt helemaal gek. Uit Waasmunster, want hoe heet dat tegenwoordig? Een Doggy Bike is een restauration. Een restauration. Oh. Ah, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Welkom bij de maandag, 25 september. De dag dat je hoort op Radio 2, dat ze aan het staken zijn in de gevangenissen. Het wordt wel een mooie week. Goed veel zon, rond de 20 graden. Perfect. De finale week ook van de beste buurt. We maken je warm met goede verhalen uit alle buurten van Vlaanderen. Onze jury heeft er vijf geselecteerd van de inzendingen. Die vijf krijgen deze week bezoek van bekende juryleden. Kim is deze week niet, heeft een project... En dus heb ik elke ochtend een jurylid op bezoek om gezellig mee radio te maken. Vandaag ex-veldrijder Niels Albert uit Tremelo, die intussen vooral een fietswinkel heeft. Is het bijna weekend van de klant, iets speciaals? Dan moet ik aan mijn vrouw vragen, die organiseert dat altijd. <lacht> ja, nee, maar geef jullie een bloemetje ofzo, of zo? Uh, nee, meestal, elk jaar hebben ze van die chocolade kleine drinkenbusjes. Uh, ah, die worden nee. dan gemaakt door uh, stuiven. En um, ja, dat staat dan altijd zo'n reclame van de winkel. Dat is wel leuk. Ja. Dat is juist. Jullie zeggen drinkenbus? Geen drinkbus. Ja, bidon. Of ja, bidon. <lacht> dat is mooi. Nu, het wilde nieuws van de dag is inderdaad Quickstep en Jumbo-Visma zouden één team worden ja, als je dat soort dingen hoort. Wat denk je dan? Ja, dat kan. Um, ik denk dat... Ja, er zal misschien wel iets van zijn, er zal wel een gesprek zijn, maar... Zoals ik deze morgen las, uh, gaat er nog wel veel water gewast uh, door, uh, door de Maas uh, vloeien. Ja. was het. Hè. Dus, ja, dat kan wel, maar uh, ik zie dat misschien nog niet direct uh, deze week gebeuren. Waarom doen ze dat? Oh, het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker, denk ik, om geld bijeen te zoeken. Het wordt ook altijd duurder en duurder. Hè. Veel van die ploegen draaien rond de 20 miljoen euro per jaar, denk ik. Ja. Dus uh, ja, het is niet altijd gemakkelijk om uh, die budgetten altijd bijeen te krijgen. Houden ze dan al die kopmannen, denk je? Goh, het zou kunnen. Uh, maar er gaan altijd wel knechten moeten zijn om natuurlijk uh, die kopmannen te helpen. Um, en ik denk als Evenepoel nog daarbij komt, um, dan gaan ze misschien op bepaalde koersen wel keuzes moeten maken. Want dan hebben ze al drie of vier ronden in één team zitten. Uh, ja. Dus dat wordt niet, dat was zeker geen gemakkelijke oefening. Maar er was nog iets. Je bent uh, begonnen met de fietswinkel dat je gestopt was met veldrijden, moest uh -huh. stoppen wegens, wegens hartproblemen. Hoe is het met je hart eigenlijk? Goed. Ja, nog altijd even mooi. Ja, ja oh, mooi. Oh. Nu, vorige, vorige week was ook het verhaal van Wieler en Nathen van Hooydon. Mm -hmm. Kreeg een ongeval na een hartprobleem, moet nu ook stoppen. Mm -hmm. ja, hoe moet dat zijn voor hem? Kun je dat inbeelden? Um, ja, dat is heel moeilijk om je dat in te beelden. Pak die jongens een droom af. Um maar hij ja, zal er nu weinig boodschap aan hebben. Maar er zijn zoveel mooie dingen naast het wielrennen ook nog. En naast de sport. En hij gaat die zeker nu wel ontdekken. Hij is nu trotse papa geworden, denk ik. Afgelopen week ook. Dus dat gaat hem sowieso wel een extra boost geven. Maar ja, die jongen zal eventjes wat tijd nodig hebben om. om om te, om te zoeken het, wat hem leuk gaf vinden in de toekomst. Ik, ja, Ik roem me dat af. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Dat, uh, natuurlijk, als je een hard probleem hebt, dan is dat zo. Mm -hmm. Maar gaan topsporters tegenwoordig niet gewoon veel te ver om dingen te halen die ze willen halen? Ha, ja, dat is de eeuwige vraag altijd. Maar mm -hmm. uh, het is gewoon dat anderen ook nog meer gaan doen. Gaan ze zelf ook meer doen. En op een gegeven moment ja, is er misschien wel ergens een limiet, maar niks is gezegd dat het daar aan te wijten is. Het uh, kan ook gewoon ja, van jongs af aan, ooit en nu te boven gekomen zijn. Dus ja. dat is uh, heel moeilijk te zeggen. Het is een beetje zoals een fietswinkel. Je begint met een kleine fietswinkel, maar voor je het weet, hoeveel volk heb je intussen onder uh, 18. 18 mensen. Ja, mooi goed gedaan. Mooi. Ja, ja, nog vragen voor, uh, voor Niels Albert Heelsen, gerust in de app van, uh, van Radio 2. Mogen het technische vragen zijn ook voor jou? Uh, ja, maar niet te technisch. <laughs> Probeer maar. Bart Kael, die is ook te zien op die Beste Buurtfeesten. Volgende week donderdag is dat. En hij heeft een nieuwe song klaar. Misschien had hij die ook Volgende week wel gewoon zingt Winter van ons leven. Goedemorgen. Als ik later in de Winter van ons leven Alweer voor de zoveelste keer herhaal. Dat ik niet weet wat de tijd is gebleven. Luister jij dan nog naar mijn verhaal? Ik hoop dat jij het uithoudt met mijn grillen. En neem je er ook mijn kleine kantjes bij. Ik zou niets liever willen. Wil jij dat ook met mij? Ik zie ons dan heel voorzichtig samen lopen. Ik zorg voor jou, jij bent bezorgd van mij. Wij worden samen oud, dat mag ik hopen. Wat ik ook droom, ik droom jou er altijd bij. Zijn nog zo verliefd als toen we trouwden? Jouw blik maakt nog altijd een vondje vrij. Ik zal altijd van je houden. Hou jij dat ook van mij? Ik zie ons op een bankje En we kijken naar de zee. Ik mijmer. En jij mijmerd met me mee Het leven is voorbij gevlogen. Het is zo mooi geweest De wereld leeg te draaien Voor ons twee Ooit worden we vanzelf Een stukje ouder We hebben echt geen zin meer Van tijd Ik zou altijd van je hart. Zijn naar dat bankje zij aan zij zal ik altijd van je houden. Hou oh, jij dat hoofd van mij? Hou oh, jij zeker hadden. Winter van ons leven van Bart Kael. Mooi compliment binnengekomen van uh, Steven Koenengracht uit Riemst. Niels, heb je geen interesse om voor de radio te werken? Je hebt een rustgevende radiostem om wakker te worden. Ah, oké. Okay. <laughs> ja, dank uh, u. <laughs> ik weet dat zelf niet. <laughs> um, maar ik ben ook nogal een rustig. Dus, uh, dat is je bent een rustig mens, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik kan me... Ik kan natuurlijk mijn rustig wel nerveus maken, maar ik kan me... Ja, over het algemeen ben ik wel, hoe zeg ik dat, alleise. Dus, Alaise, ja. Ja, ja. maf we stonden versteld, want we waren bezig over ja, bijvoorbeeld fietsen herstellen en dat soort dingen. Banden hmm. worden niet meer hersteld, binnenbanden? Ja, er zijn nog wel mensen dat doen met van die rustinekes of van die plakkerkjes vroeger, maar um, over het algemeen is het gewoon uh, goedkoper om een nieuw bandje te steken. Uh, want het werk dat je hebt om dat te plakken, uh, is er rap 10 minuten aan bezig en een binnenbandje kost 5 of zes euro. en half. Dus ja, beter gewoon dat je niet steekt. Dan zijn ze zeker had gemaakt. Chockerend. <lacht> Niels Albert, hoe goed ben je in spelletjes? In radiospelletjes? Uh, slecht. Ik ruister wel muziek, maar ik ken weinig artiesten en weinig... Uh... Ja, maar het is, het is niet mijn muziek. Het is, ah, okay. het is gewoon vragen die je Ah, uh, ja? ja. En anders lul ik er mij wel uit. Ja, maar ja, jij bent zo meteen de hulp en toeverlaat van de luisteraar. Mag je helpen over ja, een minuut of drie speel je mee met Punto Punto. Oké, okay, Daan. Drie, twee, één, Start.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la justa. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We hebben een Leen Hofmans die clarinet speelt. Goedemorgen, Leen. Goedemorgen, iedereen. Live at Gorent. Ja, Leen, de klarinet tot daartoe. Maar dit wordt een heel belangrijke. Je gaat zo meteen niet alleen spelen. Je speelt samen met Niels Albert. Kende je, Niels? Ja, die ken ik. Ja. ja. dus uh, Ooit nog op een fiets gezeten, maar nu vooral klaar om uh, jouw spel mee te spelen. Heb je ooit gesupported voor Niels? Ja, klopt. Wij gingen wel eens kijken in een bos daar in Kalemtaut, samen met mijn vader en dan uh, met mijn partner. Uh, dus dat is plezant. Hè? Roepen en tieren. Komt dat hem het schort is? Ja. Ik voel een druk nu al op mijn schouder om dit goed te doen. Ja, maar effectief als, ja, als, ik als wil dat goed doet. mensen langs de kant staan te roepen en te tieren, is dat eigenlijk plezant als wielrenner? Ja, dat motiveert u wel. Dat is wel fijn. Ja, ja. Dus, dus altijd een leuke sfeer om hier rond te rijden. Hoeveel pinter heb je in gezicht gekregen? Oh, ik kan het niet tellen op mijn twee handen, maar uh, savannog. Van mij alles is geen één. Nee. Leen, Leen, zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen. Je krijgt telkens één letter van het antwoord. Vul aan bij drie juiste antwoorden. Weer een exclusieve morgenmok. Morgen, Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Of, en dat is nieuw deze week, je roept gewoon Niels en dan geeft hij het antwoord. Maar je weet, het is op tijd dus. Doorspelen, ja. hè? We beginnen vanmorgen met de J van Jawel. Welke J is een spel? waarbij je op een bal slaat die aan een elastiek hangt. Uh, Niels? Huh? Wat? Dat weet ik niet. Jatsen. Jokari, jokari jokari. Ah, jokari, jokari. Welke k heet Skippy en springt rond in Australië? Kangaroo. Welke L zwiert een cowboy op zijn paard boven het hoofd om iemand Me te lato. pakken? Een <laughs> Welke M is geen Clementine, maar wel een Chinese taal? Een mandarijn. Wauw, Leen, je bent snel. Dat moeten we doen. doen. Super. Ja, jokari, het was niet makkelijk allemaal. Nee, ik moest even nadenken. Ja, inderdaad, dat balletje aan die elastieke jokari. De K is ja. kippie, de kangaroo. En dat lasso, natuurlijk. Punto! Ja, goed gespeeld. En inderdaad, super. M is geen Clementine, maar wel de Chinese taal Mandarijn. Spreek je klein? Spreek je Mandarijn? Ja, super. Ja, Wat bleef? Nee, nee. Nee, nee, waarschijnlijk ja. niet is dat. Ja, <laughs> niet van de dag. En van de Goede Morgen, Morgenmok. Goed gespeeld, nieuws. Dank wel. Goed gedaan man. Ponto, ja, ponto, ponto, ponto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goede Morgen, Morgenmok. Binnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, morgen zit Kat Luijten hier. Als je denkt van, ma, dan wil ik wel mee spelen. Punto Punto in onze app. En en finally. Rita Kamerlings heeft een prachtige zonsopgang doorgestuurd uit Westende in West-Vlaanderen. We We minimax, minimax. wateronthaarders. Maar blijft het ook zo. Goedemorgen dag Sabine Hagedoorn. Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad. Een, een mooie start eigenlijk. Er zijn wel wat resten van een storing die uh, over het westen gaan schuiven de komende uren. Dus uh, wat minder mooi geleidelijk aan over het westen. Daar kan in de loop van de dag misschien een spatje uitvallen, maar veel gaat het niet voorstellen het oosten in het mooie weer blijft zitten met zon, wat hoge sluiers en ondertussen temperaturen die klimmen naar 22, misschien lokaal richting 23 graden, en 18 graden voor de hoge venen. En nu nog een matige zuid tot zuidoostenwind maar die wordt later zwak. En dan vanavond, uh, in het oosten vrijwel helder weer, in het westen nog altijd die wolkenvelden en dan tegen het einde van de nacht kans op hier en daar een mistbank. Temperaturen dan van 6 tot 13 graden. Morgen een beetje hetzelfde verhaal als vandaag, dus uh, de zon die is er, maar af en toe kan die een beetje gesluierd worden en opnieuw temperaturen tot 22 of 23 graden. Woensdag starten we nog met droog en zonnig weer. Later wel komen er toch redelijk veel wolken op dagen. En donderdag en vrijdag, ja, storingen zorgen niet alleen voor meer wolken, maar hier en daar kan er ook regen vallen bij 19 of 20 graden. En dan in het weekend wordt het alweer mooier. Tegen zondag zelfs aangenaam, want dan hebben we temperaturen alweer 22 of 23 graden. Maar kijk eens aan, dankjewel Sabine. Perfect fietsweer, Albert? Ja, dat is waar, maar ik ben met een auto. Dus. <lacht> het zal er niet in zitten. <lacht> uh, Merken jullie daar niet van? Dat het, is, ja, het is een perfecte nazomer. Komen ja. mensen dan alsnog de nieuwe vlog halen? Uh, ja, ik merk meer en meer dat precies de fiets ook gewoon weer product wordt. En als de zon schijnt, dan zie je gewoon heel veel mensen fietsen. En zodra het begint te regenen. Uh, maar het mag wel, want we hebben. Zonder erover te willen zagen, toch niet een fantastische zomer gehad. Uh, alweer dan. Ja, dus, uh, dan. <laughs> dus, uh, voor ons maakt die nazomer wel wat. Dus dat is wel fijn. Ik denk dat uh, deze week of vorige week in de krant stond dat er amper nog gewone fietsen verkocht worden. Er worden nu meer elektrische fietsen inderdaad verkocht dan gewone fietsen. Verkoop je die nog gewone fietsen? Uh, ja, veel scholen gaan de jeugd uh, vooral nog. Maar we zien ook wel dat er jeugd overschakelt naar uh, een e-bike. Maar um, ja, op zich uh, is dat wel oké. Okay. Ja. Voor ons is het goed. Tuurlijk wel, ja. Voor <laughs> ons maakt het niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Het is twee voor half acht. Goedemorgen, dag blandi. Oh, de is zo meteen een bijzonder fietsverhaal van Niels Albert. Maar uh, eerst krijg je het nieuws uit je buurt en nu eerst schema. Goedemorgen, in de gevangenissen is er een 48 uren staking aan de gang. De cipiers klagen de overbevolking aan, want veel gevangenen leven daardoor in onhygiënische en onmenselijke omstandigheden. Volgens vakbonden is er ook meer agressie tussen de gevangenen en ook tegenover het personeel. En de wielerploegen Jumbo Visma en Sudal Quickstep zouden praten over een mogelijke fusie. Volgens website wielerflits zou er sinds half juli overleg over zijn. Als het gerucht klopt, dan zouden Wout van Aert en Remco Evenepoel volgend jaar in hetzelfde team rijden. En dit is het nieuws uit jouw buurt.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 Gestopt, Maar hij was ook groenvoorzitter van 2009 tot 2014 en daarna Vlaams parlementslid tot 2019. In Antwerpen was er vannacht een ontploffing aan discotheek Aiken. De voordeur geraakte daarbij beschadigd. Willem Icom van de Antwerpse politie. Iets voor één uur vannacht ontvingen we verschillende meldingen van een luide knal. politie is uiteraard massaal ter plaatse gekomen. Ook het gerichtelijk labo van de federale politie... In de ontmijningsdienst van het leger Dovo zijn er plaatsgekomen om vaststellingen te doen. Vorige week was er nog een dodelijk steekincident aan diezelfde discotheek. Er komt een detentiehuis in Antwerpen volgend jaar na de zomer. Een detentiehuis is een inrichting voor mensen die tot een korte straf veroordeeld werden. Minder dan drie jaar. Wie gestraft werd voor zedenfeiten of terreur komt niet in aanmerking. De gedetineerden worden intensief en op maat begeleid. Er gelden voor de rest dezelfde regels als in een gevangenis. De gedetineerden moeten dus een strenge voorwaarde voldoen om het detentiehuis te mogen verlaten. Het detentiehuis in Antwerpen zal op de site van Digipolis komen aan de generaal Armstrongweg en zal 40 plaatsen hebben. De inwoners van Borsbeek hebben tegen een fusie met de stad Antwerpen gestemd. 77% van de stemmers zei nee op de vraag of de gemeente een district van Antwerpen moet worden. Iets meer dan een derde van de stemgerechtigden kwam opdagen. Voor Alfie Vervloed van Vlaams Belang, dat tegen een fusie met Antwerpen is, komt het resultaat niet als een verrassing. We hadden het al wel verwacht, maar het is een fantastische opkomst, dus wij zijn... Reuze blij uiteraard. De burgers hebben gesproken, de burgers hebben hun stem gegeven.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 Licht bewolkt met hoge wolkenvelden. Rond 21 graden krijgen we meer nieuws uit Antwerpen binnen een uur. En in de app van 14 Nieuws de problemen van morgen. Vertel eens. Uh, we beginnen naar Antwerpen. Daar is het kwartier aanschuiven op de E17 vanaf Haasdonk en 20 minuten op de E313 vanaf Herentals West. Verder op de Antwerpse ring richting Gent. verloopt voorlopig normale hoor. met een kwartier vertraging vanaf Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. De files naar Brussel. Ja, hou rekening met 20 minuten file vanaf Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. Ook op de E40 verderop. Dat is vanaf Heverlee. De andere files zijn zo'n kwartier lang. Dat is vanaf Zemst op de E19 en ook 10 minuten vanaf Overijs op de e 411 De binnenring rond Brussel, daar vertraag je een kwartier van Iteren tot Woutersbrakel en een klein half uur toch al tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitering een kwartier van Eigenbrakel tot Tervuren. En tot slot op de kleine ring richting Zuid in het centrum van Brussel is het een half uur aanschuiven van Koegelberg tot aan de Rogiertunnel. Dat komt door een defecte auto toch een verhaaltje binnengekregen, want Niels Albert hier bij ons, die uh, vroeger veldrijder was, maar nu vooral een fietswinkel heeft, er zijn ook sloebers die dingen doen waarvan je denkt van, allee, hoe komen ze erbij? Met speedpedalex vertel eens. Ja, ik zeg nu niet dat we dat, dat, we dat vaak zien, maar zo'n dertig en de nummerplaat eraf halen hè, wanneer je flitstoren. Dus mensen komen een, een speedpedalex mm -hmm. kopen? Ja. En dan zijn die verplicht om die in te schrijven, hoe gaat dat ja. dan precies? Ja, ze mogen eigenlijk niet buiten zonder nummerplaat. Zo'n beetje gelijk als bij een wagen. Je kunt een ja? auto niet gaan ophalen zonder nummerplaat. Dus dan reizen ze buiten en dan uh, ja, na enige tijd uh, komen die wel eens terug binnen en is je nummerplaat eraf. En dan wijzen ze op, ja, maar ja, als ik dan in zo'n dertig jaar aan school, nou, dan kan het geflitst worden. Ik zeg, oh, zeg weer. <lacht> zeg, je kan niet verantwoordelijk zijn voor klanten die hun nummerplaat eraf wijzen, maar uh, ja, het is nu hetzelfde, maar uh, we, zien wel, we zien wel stoten gebeuren soms. Het is ja. toch ongelooflijk wat mensen allemaal doen om er van onder te muizen. Ongelooflijk. Dus van die elektrische steps, verkopen jullie mm -hmm. dat ook of niet? Nee, daar, daar ben ik tegen. Uh, allee, tegen. We verkopen het niet, het is vooral in steden dat dat gebeurt, maar los van dat vind ik dat echt heel gevaarlijk. Uh, vaak zien we dan ook dat die opgedreven worden tegen noegse rapperijen. Mm -hmm. En ja, wat je daarbij ziet, er daar zijn al veel dingen over gezegd geweest. Ja, kaakbreuken, neusbreuken. Eh, omdat je gewoon rap heel tegen de grond zet. En met een fiets zet, nog zo dat je je handen zet. Maar eh, ja. bij een step zien we toch wel echt wel uh, van bepaalde dingen passeren. Ja, kwetsuren steps, Ga het niet googelen, je wordt er niet gelukkig. Nee, nee, nee. nee. Dat niet. Sleeplife. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleeplife Open Deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen.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 deze radiospot is voor u Zeker, jij die morgens vroeg op de trein naar het werk Pas opgestaan, al direct weer in slaap valt Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje En maar kwijlen op zijn kostuum ja. is dat normaal? Nee. nee, want slapen doet je in uw bed Het is bedtijd, echt waar Tijd sleep. voor een sleeplife bed Sleeplife, Kom eens een heerlijk nieuw bed passen Tijdens de Sleep Life open deurdagen Sleeplife. Life Voelbaar beter slapen Minimax, de compacte waterontharder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax, Van minimax. je waterkranen tot je wasmachine en je koffiemachine tot je douchecabine. En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be. UB40 komt samen met Ellie Campbell, de originele zanger naar de Ancienne Belgique.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 van Angel. Het is 19 voor 8. Goedemorgen, welkom bij de maandag. Het is de finale week van. Goedemorgen. De beste buurt. Ja, hoor, de beste buurt. En daarom elke ochtend een goed jurerid bij ons. Vanmorgen Niels Albert, ex-veldrijder en fietswinkelbaas uit Tremelo. Hoe is het met jouw buurt eigenlijk? Uh, we hebben een, een heel leuke buurt om in te wonen, veel sociale controle en uh, ik kan van mijn buren echt niet klagen. Uh, ik ben heel blij waar ik woon. Je woont er eigenlijk nog maar net, dat is toch een bijzondere uh -huh. plek waar je woont. Uh, ja, ik heb, ik, ik heb uh, een maand of zes, zeven opnieuw gebouwd, net tegenover mijn ouderlijk huis, dus ik ben uh, teruggegaan naar mijn roots en dat was een beetje thuiskomen waar nog heel veel buren dat daar woonden ook van in de tijd. En, dus gewoon heel fijn wonen, uh, gewoon ja, toffe buurt. Het valt mij op dat er, er zijn heel veel mensen zijn die een buurt hebben ingeschreven. Wat vind jij belangrijk aan, uh, aan een buurt? Um, ja, gewoon goed overeenkomen met je buren. En uh, Als je ze nodig hebt, dat ze er zijn. Um, ze organiseren ook altijd bij ons in een bocht. Um, een buurtfeest, één keer per jaar. Een genee verbarken met Halloween. Uh, mijn nieuwjaar uh, van die glue wine maken. Terwijl de kindjes gaan zingen, nieuwjaar zingen. Dus uh, ik vind dat gewoon wel een heel leuke buurt. Dat is toch iets van jullie streek, he? dat nieuwjaar zingen? Ik heb daar al over gehoord. Voor ja, de mensen, dat die, wel, vooral West-Vlamingen en Oost-Vlamingen, wij kennen dat niet. Wat is nieuwjaar zingen? Ja, nieuwjaar zingen gaan de kindjes van deur tot deur en wensen ze de mensen een gelukkig nieuwjaar en dan krijgen ze een of een cent of een soort chips. Of... Dat is op de laatste dag van het jaar hè? Ja, de 31ste, zeker. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. Heb je meteen iedereen nog eens gezien? Fantastisch. Ja, ik vind dat wel. En de kinderen vinden dat geweldig. Dan zullen we een grote zak rond in een zo vol chips en koeken Papa, papa, kijken. Ja, ja. Dus ja, dat is supertof complete suiker-rush voor uh, het laatste ja. van het jaar nog. Ja, sociale controle vond je ook heel mm -hmm. belangrijk, hè? Ja, dat wel. Als er zo is, ergens een alarm afgaat, uh, dat je zegt van, ah, zeg, is dat behullen? Is alles oké? Okay? Of uh, een beetje die stijl. Ik vind dat wel goed. En ook als je kunt zeggen in de buurt, uh, we zitten aan zo'n WhatsApp-groep van, kijk, we zijn een week op vakantie. Ja. Dus ja, als er iets is of zo, kunnen ze een beetje in doorgaan houden. En dan wordt dan spontaan op gereageerd, ja, we zullen dat een beetje doen. En als er iets is, dan bellen. Hebben jullie al problemen zo? Dus, uh, uh, nee, nee, voorlopig niet. Uh, we gaan ook zo proberen te houden dus, de winkel? Uh, nee, ik ga er ook niet op roepen. We zitten eigenlijk in een heel leuke buurt, dus fijn. Hou we zo, ja. En ook uh, fietsdiefstal, zo, een vlo pakken, dat valt nogal op natuurlijk. Ja, dat valt redelijk, ja, dat valt redelijk hard op. Ja. Zometeen. Uh, jij gaat de finalist van Vlaams-Brabant bekijken, maar zometeen gaan we naar Sint-Amansberg bij Gent. Daar is de finale buurt voor Oost-Vlaanderen en die zitten met een bevallingsprobleem. Hoor je zometeen. Voor acht, het is tijd hoor, ja. Goedemorgen. De Beste Buurt. Als je nu wil zien hoe een Beste Buurt er kan uitzien... ...check even de app van Radio 2 of live op VRT1. Ze zit daar met een bevallingsprobleem... ...in de finale buurt van Oost-Vlaanderen. Onze prachtige actie, De Beste Buurt... ...waar we alleen maar positieve verhalen hebben gezien. Honderden inzendingen en vijf finalisten deze week. Die vijf kregen deze week bezoek van bekende juryleden... ...en daarom is onze Margot van de regio voorzitter van de jury staat ze met tv Macrioris Hessels in Sint-Amansberg bij Gent in de Wibidreef. Luister en kijk mee ja het is er al gezellig maar Margot, goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen maar het is hier supergezellig. Gooi echt zeker even de Radio 2 app of VRT1 open, dan kan je meekijken aan de gezellige ontbijtafel van de Georges Wibiersdreef in Sint-Amansberg iedereen die is hier eh, ja, van, van de partij. Goeiemorgen allemaal. Goeiemorgen. Het is hier echt kei gezellig. Ze hebben ontbijt voorzien. Het hangt hier vol met uh, vlaggetjes. Ze hebben ook een fotogalerij uh, gemaakt waarbij we kunnen zien wat de buurt allemaal organiseert. Joris Hessels, we zijn hier echt als koningen ontvangen. Hè? Ongelooflijk. Ja, ik, ik, ik, ik, ik kan mij niet houden van, uh, van het lachen. Want ze hebben hier worstjes. Ze zijn hier worstjes aan het bakken op de barbecue. En als er iets is wat ik graag heb, zijn het wel worstjes. Zelfs al is dat in, in de ochtend. Nee, het is hier mega gezellig. Uh, jong en oud kunnen we wel zeggen. Van, van, van 80 jarigen tot, tot uh, 5 maanden maanden oude baby's. Dus, uh, ik vind Zelfs mee. de 92 jaar uh, oude ja. bewoonster, de oudste bewoonster van de straat, is komen opdagen aan onze, aan onze ontbijtafel. We hebben heel veel fijne uh, personen. ontmoet. er loopt hier op de kat rond. Het zegt, het is gewoon, het is hier geweldig. <lacht> uh, maar twee speelfiguren die we toch aan jullie willen voorstellen, dat zijn Paul en Marijan. Dat zijn echt zowat de initiatiefnemers ja. van, van de Leefstraat. En ook degene die elke donderdag de barbecue aansteken, Paul. Ja, dat is eigenlijk gegroeid door het feit dat we voor de leefstraten hadden wij al een buurtbarbecue elk jaar in de zomer. En... Uh eens dat de les zat, had ik het gewoon het voorstel gezet. Ik zet mijn barbecue buiten. Iedereen brengt zijn vlees en zijn, zijn groenten al mee. En we eten gewoon gezellig samen. Zalig. En dan wordt er zo gepraat over wat er leeft in de buurt. Ja, zeker en vast. Ja, wat er de voorbije week gebeurd is en zo van de kinderen. Als de kinderen problemen hebben met hun huiswerk of zo. Dan zijn er altijd kandidaten die dat bijles komen geven. En zo. Echt ja. waar? Ja. Ja. Maar fantastisch. Ja, dat zijn echt, uh... en wat ik belangrijk vind aan een, aan, een, aan een buurt is wordt er goed gezorgd voor elkaar. Heel goed gezorgd. Ja? Heel goed gezorgd. Ik heb straks het verhaal gedaan van ons leentje. Ja. Dat is de oudste is de, bewoonster. De, ja, die dat dan een beetje in een put zat, omdat haar vriendinnen overleden wa was. En dan een andere buurvrouw dat ervoor zorgde. En dan, ja, die kwam dan ook in de kliniek terecht en zoiets. En ze was echt helemaal down. Ze bleef in haar bed liggen, ze at niet meer, ze nam haar medicatie niet. Dus ja, dan met buurvrouwen nemen we haar terug een beetje op. En nu, zit ze... en nu zit ze hier en ze ziet er fantastisch goed uit. Uh, Joris, ik heb je daar juist horen zeggen, staat er hier geen huis te koop? Ja, klopt. Ja. Ik moet zeggen, uh, ik, ik woon op de een, de een na beste buurt van, van, van België. Maar als ik hier kom, dan denk ik, oh, hier zou ik wel echt willen wonen. En dat vind ik toch ook wel een, een criterium uh, als, als jurylid om, uh, ja, om die prijs weg te kapen uh, van, van beste buurt. Dus ja, staat er hier een huis te koop? Voorlopig, nee, voorlopig, voorlopig, niet, niet, voorlopig niet, nee. Er nee. staat binnenkort wel een appartement te huur. Appartementen appartement, ah, voilà. misschien te klein. Maar, maar als ik nu heel veel geld op tafel leg... Leg. Oh, oh, oh, oh. Daar gaan we niet mee beginnen. Hè. Um, Joris, denk vooral even na, want zo meteen, binnen een klein uurtje, daar, uh, dan gaan we buurtjes uitreiken. De fameuze buurtjes. Ja. Uh, en dan zou Bart Keil hier misschien wel uh, kunnen komen optreden volgende week. Die zou hier wel passen? Ja, ja zeker. En vast, Want dus Leentje heeft al gezegd, hij mag op mijn schoot komen zitten. Kijk, voilà. Hij mag op de schoot van de 92-jarige Leen komen zitten. Het is hier supergezellig. We gaan even in overleg. En dan komen we straks bij jullie terug voor het finale rapport van de Joshua Biersdreef in Tamalsberg. Ik onthoud vooral dat ze daar al barbecue aan het doen zijn. S'morgens vroeg, zou het dat smaken, Niels Albert? Ja, ja zo'n worstje of een eitje op de barbecue, zo, zo in een panneke, goed gebakken. Ja, zeker. ja mooi. Dus ze met deze gewaarschuwd. Jij moet woensdag naar, weet je al waar je naartoe gaat? Uh, Rilaar, hè? De finalisten van Vlaams-Brabant zitten in Rilaar. Ze zijn gewaarschuwd bij deze. Ja, welke buurtjes en hoeveel buurtjes krijgen ze over een uur? Dat dat allemaal bekend gemaakt. Dit is Doe, Niet vanuit de buurt, maar wel goede muziek natuurlijk. Dance the night. me. Peter van der Vijne en Niels Albert. Sad, before we started for mental kom binnen zonder kloppen op 7 en 8 oktober zet onze geestelijke gezondheidszorg voor het eerst samen de deuren wijd open voor het publiek Kom jij ook ontdekken wat de verschillende soorten zorgorganisaties te bieden hebben? Alle info op www.opengeestdagen.be Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op La Palma. Duik in het aanbod op sunweb.be It's a Sunweb holiday Sunweb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 Kils Albert, is altijd een man geweest met het hart op de tong... ...en wel heeft een gedachte waar je absoluut wil over discussiëren. Het wordt allemaal na het nieuws van 8 uur... En dat is het intussen exact. Via nieuws. nieuws, Schema Saïsaï. Goedemorgen. In de gevangenissen wordt gestaakt tegen de overbevolking... ...en in het wielrennen komt er mogelijk een grote fusie tussen twee ploegen... In de gevangenissen in ons land is sinds gisteravond een 48 uur staking aan de gang. De Sipiers staken omdat ze boos zijn over de overbevolking. Er zitten ruim 11.000 mensen in de gevangenis, terwijl er maar plaats is voor 9.600 gevangenen. De directeur van de gevangenis van Oudenaarde, Hans Klaus, heeft wel begrip voor de staking. Om iets te doen aan de overbevolking moeten een aantal dingen wettelijk beter worden geregeld, zegt hij. Eerst en vooral moeten we iets doen aan de duur van de voorrechters. De voorrechters worden veel te lang... En uh, we moeten daar een, een, een wettelijk antwoord op voorzien. En het, het tweede punt betreft de geïnterneerden, hè, de mensen met een psychische kwetsbaarheid, die ontoriekingsveldbaar verklaard zijn, die in de cel zitten. Dat kan dus eigenlijk gewoon niet. Daar moet men gewoon de deur voor dicht houden. In Erem bij Aalst in Oost-Vlaanderen heeft de politie gisteravond een klopjacht gehouden. Van in Brussel al achtervolgde de politie een auto op de E40. De auto stopte daarna in de buurt van Erem Bodegem, de inzittenden stapten uit en vluchten weg. Het is niet duidelijk waarom en met hoeveel mensen ze waren. De politie heeft nog lang gezocht met drones, politiehonden en een helikopter, maar vond niemand. En in Brussel zijn twee agenten gewond geraakt bij een achtervolging en één van hen is er erg aan toe. In Antwerpen opent vandaag een vaccinatiecentrum voor de nieuwe coronaprik. Inwoners van de stad en enkele buurgemeenten kunnen zich daar gratis laten vaccineren om de huisartsen en apothekers te helpen. Half oktober zouden er al veel coronabesmettingen zijn, zegt Geert van de Voorde van de Eerste Lijnzone Antwerpen. De eerste piek volgens de berekeningen van u Hasselt zouden rond half oktober komen. Dus richting 15 oktober. En als we zien dat de werking van het vaccin een twee weken vraagt, daarom zijn we iets sneller geschakeld want als we er berekeningen maken, dan zitten we richting 150.000, 160.000 mensen als risicopatiënten die in aanmerking komen.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 enkele jaren gestopt. Hij was voorzitter van Groen en Vlaams parlementslid. In Houthalen Helchteren in Limburg is gisteravond een jonge wolf doodgereden. Het was wellicht een mannetjeswolf van de Limburgse rodel, zegt Jan Tel Nijs van het Natuurhulpcentrum in Opglabeek. Het is een mannelijke welp, een kleiner dier en een dier van dit jaar. We hebben hem dan eigenlijk meegenomen, zodat het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek hem vandaag bij ons kan komen ophalen voor onderzoek. Waarvan welk dier dat het is, wat hij gegeten heeft. Of dat er nog iets misgeelde of niet heeft hij hier was. ...om zo eigenlijk een, ja, een goed deel te krijgen van de Wolvenroedel hier in Limburg. Afgelopen zomer werd Wolf August, de vader van de roedel, ook al doodgereden in Limburg. Wielerploegen Jumbo Visma en Soudal Quickstep zouden praten over een mogelijke fusie van beide teams. Dat meldt de wielerwebsite Wielerflits. Steffi Merlevede, dat zou dan wel een verrassing zijn, hè? Absoluut, dat zou een mastodont van een wielerploeg worden. Een Benelux-team. Voor alle duidelijkheid, officiële bevestiging is er voorlopig niet. Maar Wielerflits meldt best al veel details. De ploegen zouden al volgend jaar samengaan. En de sportieve leiding zou in handen komen van de Nederlanders. Patrick Lefeivre, huidig manager bij Soedal Quickstep, die zou dus een stap achteruit zetten. Hij wil voorlopig niet reageren, maar ontkent het ook Als niet. Ik wil een Nee, maar ik vraag het u liever op de man af. Ja, maar ja. Maak wel. Kan... Geen commentaar? Nee. Niet. Struikelblok zou wel nog het aantal renders zijn. Van beide ploegen samen zijn dat er te veel. Nog veel vragen dus, maar ja, als het ervan komt, zou Remco Evenepoel dus in hetzelfde team als Wout van Aert, Jonas Finnegaard en Primoz Roglic kunnen terechtkomen. Ik hoor je niet, uh, Misschien ja, Is het beter nu? In het voetbal? Nee, nee, nee ik kan je gewoon een microfoon geven. Dat zal beter zijn waarschijnlijk. Ja, pak er zo eentje uit Momentje Ja, als het over voetbal gaat, dan moeten we erbij zijn Oké, okay. uh, doe maar hoor In het voetbal Ja In het voetbal zijn Anderlecht en Club Brugge niet verder geraakt dan een 1-1 gelijk spel A Agent blijft leider nadat het won met 2-1 van Eupen En Union won met 0-2 ja. op het veld van Zerkle Brugge <laughs> Ik word allerlei gekke geluiden Er is gevoetbald van het weekend, dat heb ik onthouden en dit is het nieuws uit je buurt. Ja, en hier wel gewoon een werkende micro. Er komt een detentiehuis in Antwerpen. Dat is een gevangenis waar mensen korte straffen moeten uitzitten. Momenteel zijn er nog maar twee detentiehuizen in ons land. In Vorst en Kortrijk. En voormalig groenvoorzitter Wouter van Bezien stopt dus helemaal met politiek. Hoorde je daarnet. De dag begint met zon, geleidelijk aan meer wolken, temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen binnen een half uurtje en de hele dag kan je het lezen via de app van VRT Nieuws. De problemen op de weg dan maar, hajo, vertel eens nou, we beginnen in, druk. ja het is druk maar uh, nergens verrassingen hoor voorlopig, uh, toch, toch op de meeste snelwegen naar Antwerpen niet, maximaal 20 minuten aanschuiven, dus op de E17 en op de E313 en de E34 verder dan op de Antwerpse ring richting Gent gaat het niet zo goed, hou rekening met de ruim een half uur vertraging van uh, Antwerpen Noord, helemaal tot aan de Kennedy Tunnel komt door uh, defecte voertuigen in Berchem en ook in de Kennedy Tunnel zelf naar Brussel, vertraging ...van 15 tot 20 minuten op alle snelwegen. Ik heb geen uh, verrassingen of incidenten te melden. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je wel een kwartier... ...van Itere tot Woutersbrakel... ...en uh, ja natuurlijk ook weer een half uur... ...van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitering verlies je dan 20 minuten... ...van Eigenbrakel tot Ervuren... ...en dan nog eens 10 minuten van Beersel tot Halle. Verder in Brussel is het bijna een half uur aanschuiven... ...op de Koninklijke Parklaan richting de Troos. En dan kijken we even naar Gent, daar gaat het langzaam op de ring rond Gent bij Wondelgem richting Drongen, 20 minuten geduld oefenen daar. In Werchter is sinds vanmorgen de Deilebrug afgesloten voor de werken, dus je moet in de ruime omgeving toch wel wat rekening houden met extra reistijden. En door een technische storing tot slot rijden er in Antwerpen momenteel op lijn 6 geen trams tussen Kinepolis en Harmonie. Dank je wel, ja, daarnet net hadden net een beetje te gniffelen bij de reactie van Patrick Lefever van, uh, van Quickstep... Het is, toch, het is toch altijd fantastisch wat die mensen vertelt. Ja, ik vind het ook gewoon, ja, soms een gewoon een grappige en een goede mens om naar te luisteren. Zo, die trekt zijn eigen van, ik zit aan en ik vind dat ook soms ook goed uh, dat er zo mensen zijn die zeggen, oh, ja, kijk, als je dat wilt volgen, geen probleem met doe maar. maar het gaat over ja. gigantisch veel geld, dus ik snap je ook Tuurlijk, dat, dat je traf. daar niet over reageert. Zie je van hier? Bo, uh, hij heeft een gedacht. Hoogstraten, na, na, na, na, na. hoogstraten aardbeien. Morgen morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen met radio 2. Ga je de dag in met een laag op je gezicht? Hey, hey, hey. Deze week even geen Kim van ons, wel een Niels Albert vandaag met een heel duidelijk gedacht. Gaat het over de koers? Je moet nog niet zeggen wat het is? Nee. Het gaat niet over de nee. koers. Oké, okay, dan gaan we kunnen meepraten. Als belangrijke, zo Zometeen gebeurt het aan het Dolly Jouw ja, goeie. En so love me just a little bit more. belangrijke vraag. Uh, ja, Peter en Schema wordt het groot buurtfeest ook uitgezonden in Goede Zeker dat. We gaan dat dus morgens vroeg doen. Dat kan allemaal tussen 6 en 9 op donderdag 5 oktober. Hey, hey. Je maandag begint. 25 september, de dag dat je hoort op Radio 2... ...dat twee grote wielerploegen zouden samensmelten. En een prachtig moment. Een sportjournalist die dan vraagt aan Patrick Lefebvre... ...de baas van, van Quickstep. Zeg, van, Patrick, wat is er van aan? Je moet nog eens meeluisteren. We hebben het hele stukje even gevonden. Ik ga het u recht op de man afvragen. Oh, wat, wat is er aan van de fusiegeruchten met Jumbo Visma? Jullie weten toch altijd alles? Dus waarom het is het wielerflits, hè? Wielerflits... Uh, ja, ja. post dat. Klopt dat? Als jullie willen, fles wel een vorm. Nee, maar ik vraag het u liever op de man af. Ja, ja. Maakt de vorm dat Geen commentaar? Nee, is Hij uh, heeft net nog geen boer in, en ander zijn gericht gelaten. Zo. Het is fantastisch, toch altijd. Patrick ruggefever, altijd heel duidelijk. Uh, de finale week van de actie, De Beste Buurt. Kim is er niet, dus elke week of elke ochtend een jurylied op bezoek om gezellig radio te maken. Vanmorgen, ex-veldrijder Niels Albert uit Tremelo, die een duidelijke gedachte heeft. En ja, Niels, we zijn zeer benieuwd. Uh, Vlaanderen zet het op dit moment altijd een beetje luider en wil meediscussiëren. Wat is jouw gedachte vanmorgen, Niels? Wel, mijn gedachte is zoals je nu lekker aan, lekker aan tafelen bent, op een restaurant of met vrienden, dan smaakt uw eten altijd meer met een goed glas wijn. <laughs> Dat is oké. Okay. En als je dan wat die slechte wijn drinkt, dan is mijn eten om zeep. Ja, heb je dat veel gehad dat de, dat de slechte wijn is? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, gewoon zo. Dat, dat maakt uw eten compleet. Zo voor mij persoonlijk dan dat Dus ja, ja, ja. Is mijn gedachte. Ja. Um, dat een goed glas wijn kan zo je eten nog. Lekkerder laten smaken. Eh, misschien een gekke vraag, maar drink je altijd wijn dan bij, uh, bij eten? Of? Nee, niet altijd. Nee. Gewoon met kameraden op het weekend op het restaurant. Ik ben, ik ben geen alcoholieker die door heel de weken, heel de dagen wijn ligt te drinken of sterke drinken, Maar nee. gewoon voor de gezelligheid zo, ja, zeker. Een goed glas wijn. Heb je nodig om je eten beter te laten uh, naar een hoger niveau te krijgen? Ja, Shema, jij drinkt nooit alcohol. Nee, dus ik kan eigenlijk niet meepraten. Nee. Maar Leuk. ik heb het wel al gezien dat er zelfs per gang een ander flesje wijn komt en dat die echt een beleven is. Ja, wacht, het is niet per gang een fles, dat zou. Uh, <lacht> <lacht> dat <is lacht> Bij u denk ik wel, Peter. <lacht> <lacht> dat is wel heel heftig. Maar zijn er bij jou dan bepaalde dranken die je dan uh, bij je eten drinkt om, om ze lekkerder te maken? Nee, eigenlijk niet. Ik drink gewoon water. Ik, behalve bij dessert heb ik wel graag een theetje. Ja, want... Er... Dat, dat kan precies niet zonder... Ja, dat en mij, wel. Of, ja, voor ander dan een koffie, maar voor de rest alleen water. Maar het is zo heel lang een taboe geweest dat je bij, bijvoorbeeld bij een rood vlees of bij vlees, dat je dan absoluut een rode wijn moest drinken. Nee, dat is, dat is gepasseerd. Klopt ook niet meer, hè? Een goede glas, glas Burgondische witte wijn of zo... Maar ja. houtsmaken of zo, kan, kan wel smaken. Het is uh, 14 over acht. We zijn over uh, houtgelagde witte wijn bezig. Zalig, Een goede meer zo eigenlijk dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> wat denkt waar zij ze over bezig. <laughs> maar ik gooi het even in de groep. Klopt het? Uh, is een goed glas wijn. Garantie voor een lekkere maaltijd. Deelt gerust even in onze app. Oh, oh, Diva Radio 2.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 Van Baird toch een straffen is gewoon van bij ons onwaarschijnlijk. Het gedacht van Niels Albert, die zegt van bij een goede maaltijd, smaakt het nog beter als je daar een fijn glas wijn bij drinkt. Maar waren even een kleine discussie ook, een schema, je bent moslim, je drinkt nooit alcohol. Wat is precies de reden dat jullie geen alcohol drinken? De bedoeling is dat je je lichaam niet mag verdoven, want anders ben je jezelf niet meer. Okay, dan heb je belangrij... respect voor je lichaam. En dan had Niels Albert een belangrijke vraag waar ik nog nooit had bij stilgestaan. Ja, wat doen jullie dan als ze aan een tantist gaan? <laughs> ja, dat mag wel, want dat is noodzakelijk natuurlijk. Dus ja. verdoving omwille van een operatie... Noodzakelijke dingen wel? Ja. Oké. Okay. Maar dat geef je wel de controle ook even weg? Dat is geen probleem. Ja, omdat ja, het is niet de bedoeling is dat je pijn gaat leiden. Zomaar. Ah, nee. Dat, de reden. nee dat als soms dan je eten misschien slecht is, dan kun je het verdoven met een goed glas wijn. Want dan wordt het ook dagelijk. Of stoppen met eten. Dat kan misschien wel. Dat is, dat is gevaarlijk ja. natuurlijk. Ja. Ja, er is iemand die ritte boens, die zegt van... Ja, smaak is een heel subjectieve gewaarwording. Ik heb nooit alcohol gedronken en ik vaar nog steeds de pure smaak van voeding. Ja, uiteraard. Iedereen moet dat ook voor zijn eigen weten. Daarom is het ook mijn gedachte, denk ik. Um, maar ja, gewoon, ik vind dat gewoon leuk om te doen. En iedereen moet dat voor zijn eigen een beetje bepalen dat hij daar noodzaak aan heeft. Heb je een lievelingsdrijf? Uh, ja, de chardonnay draaf is toch wel, uh, toch, is ja. toch wel ja, van de zo streek zoals je zelf zegt. Ja. En hij is <lacht> toch al eens zijn handen aan het vrijven. Ja. Wat duur is het. Nog eentje Christi. Christine Ballet. Dus een goed glas wijn garantie dat het maaltijd beter smaakt. Nee, eerder gezelligheid. Mosselen, daar wordt veel witte wijn bij geserveerd. Nochtans, veel lekkerder. Met een goed biertje komt ook veel binnen. Drink je soms... Aangepaste bieren bij je bij maaltijden? Um, ik ben geen een bierdrinker. Um, maar ja, zo af en toe uh, is een duweltje of zo. Dat smaakt wel, zeker op een warme zomerdag of zo. Dat wel. Um, ja, dat wel. Maar mijn voorkeur zal eerder uitgaan naar, naar uh, wijn drinken.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 This world de buurt buurtjureliet Niels Albert die een duidelijke gedachte had. Herhaal nog eens. Um, mijn gedachte was dat uh, u eten uh, ja, ook gewoon lekker kan smaken met een goed glas wijn erbij. Ja, maar waren uh. nog even in discussie met Shema die nooit alcohol drinkt um, wegens geloof. Uh, Gary Verlinden uit boekhoud die probeert tegen te spreken. Jij bent uh, ervaringsdeskundige Shema. Volgens hem mogen moslims wel alcohol drinken. In de koran staat dat ze geen drank van gegiste druiven mogen drinken. En daarom zou er zoveel anijsdrankjes te vinden zijn rond de Middellandse Zee. Klopt daar iets? Verdovende middelen mogen gewoon niet gebruikt worden. En daar valt alcohol onder. Omdat als je alcohol drinkt, dan ben je gewoon jezelf niet meer. Mm -hmm. Sommigen zelfs na één glas al. <lacht> <lacht> dus het, het, mag, het mag gewoon niet. Oké. Okay. Jempi Willekens uit Oud-Turnhout. Goedemorgen, pierre Goedemorgen, Peter en Niels. Goedemorgen. Ja, jij gaat akkoord, maar je hebt nog iets anders ook. Jij zegt ook ja, andere dranken kunnen ja. vertellen. Ja, ik drink ook graag een wijntje, dus ik moet oppassen op wat ik zeg. Maar uh, uh, uh, vroeger was het zo, nu is het een beetje minder gebruikelijk, maar vroeger was het zo als je aan de kust op een terrasje een biertje bestelde, een zuurig biertje, Rodenbach, typisch, uh -huh. dat je er altijd een schotertje ganaaltjes bij kreeg om te pellen. En dat, dat is een uitstekende voetpering. een zuurig biertje, en dan die ganaaltjes uh, lekker pellen, een beetje ambiance. Dus het moet niet altijd wijn zijn, het kan ook met een, uh, een lekker biertje een rode mag, maar dat is redelijk zuur hè. dat is zo geuzeachtig ja, ja, of, of, of, ja of een geuze daar moet je natuurlijk een beetje voor zijn maar, ja, je kunt er ook een glas water bij bestellen om een beetje uh, af en toe je mond te spoelen Want het zoute zilte van de granaaltjes daarbij dat kijk eens is, uh, ja, bij, ja, ik wist ja. niet dat ze daar altijd aan een, een schel garnalen bij gaven ja, vroeger, zeg het, vroeger was dat gebruikelijk. Ja. Ik ben onlangs in Nieuw-Port-dorp uh, uh, op het terrasje gezeten. Mm -hmm. en, en ja, dat wordt niet meer gedaan. Dat wordt niet meer... En, en het staat ook niet op de kaart als vingervoet uh, of zo, want anders zou je dat wel bestellen. Ja, kijk maar ja, bij deze. ganaaltjes om te pellen, dat is ook weer een, een heel moeilijke zaak. Nee, no, dat, dat is toch niet? Ja, maar dan is er wat van. van vers ja, ganaaltjes, die pellen. Ja, ja, niet die niet, niet gepeld worden in, in, in Marokko of zo, maar echt vers pellen uh, zelf. Hè? Ja, ja maar het klinkt heel sadistisch, maar het is gewoon even de kop indrukken, draaien en dan uh, staart eraf. Ja, en dan het goede stuk in de mond steken en het minder goede stuk uh, <grijpte> niet weggooien. Niet weggooien. Daar <grijpte> nee. kan je een in de fond van, van maken. Hè? Ja. Ja. Wat gek is ja. natuurlijk, Gempie als je op café zit en dan die, die kopjes allemaal verzamelen, beetje gek om daar een fond van te trekken thuis. Hè. Voor dat Daarom ga ik nooit alleen een café. Dan heb ik altijd wat een doggy op café. Een doggyback mee voor die halen. Gempie, wil ik eens uit het Dankjewel. Fijne ochtend nog, Emma. Graag gedaan. Fijne dag. Intussen moet je maar even meekijken in de app van Radio 2. In Sint-Amansberg, in de beste buurt van Oost-Vlaanderen, zijn ze op dit moment ook feest aan het vieren. Uh, onze vriend Joris, <laughs> Joris Hessels, de acteur, is zelfs aan het meedansen. Daar uh, heel mooi om te zien, met uh, de oudste bewoner. Ik weet niet, die is uh, los in de negentig ergens. Het is daar een feestje. Hoeveel buurtjes ze krijgen, dat hoor je over oh, zeggen, een dik kwartiertje ongeveer. Het is drie voor half negen. Zegt deze hebben ooit een Mia gewonnen.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 En met vodka en met poking Tussen en Ah, En dan zitten we hier in het oude standaard Wat je vertelt op een I'm you Half negen vooral. Blijf een gekke Er Kwam nog een vraag binnen voor Niels Albert. Je wil het antwoord straks horen. Zometeen ook het nieuws uit je buurt. Half negen. Schema eerst. Goedemorgen, vanaf vandaag kan je weer acties registreren voor de warmste week, de solidariteitsactie van de VRT, de week voor kerst. Het thema dit jaar is opgroeien zonder zorgen om kinderen die het moeilijk hebben te steunen. En met het ingezamelde geld zullen 287 projecten gesteund worden. En de wielerploegen Jumbo Visma en Soudal Quickstep zouden praten over een mogelijke fusie. Voorlopig willen ze er zelf niks over zeggen, maar als het gerucht klopt, dan zouden Wout van Aert en Remco Evenepoel volgend jaar in hetzelfde team rijden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Voormalig Groenvoorzitter Wouter van Bezien stopt helemaal met politiek. Meis er vanavond niet meer bij in de Antwerpse gemeenteraad. Van Bezien zat ruim 20 jaar in de Antwerpse politiek. En als hij terugkijkt op die carrière, dan is hij vooral trots op zijn rol en die van Groen in het Oosterweelproject. Dat was toch vooral een autoproject en een nieuwe autotunnel die er moest bijkomen. Daar is heel veel protest op gekomen, vooral gedragen door actiegroepen, door Straten-Generaal, door Ademloos, door Inland. Maar uh, ikzelf en Groen hebben daar een, een politieke vertaling aan kunnen geven. En dat heeft men toch de, het geweer van schouder moeten veranderen. En ook gaan kijken naar goed wat kan dit project bijbrengen op vlak van leefbaarheid uh, en op vlak van kwaliteit van leven in Antwerpen. En dus de overkappingen zijn daarbij gekomen, de parken zijn daarbij gekomen. In met de nationale politiek was Van Bezien al enkele jaren gestopt. Hij was groenvoorzitter van 2019 tot 2014 en daarna parlementslid tot 2019. Er komt een detentiehuis in Antwerpen volgend jaar na de zomer. Een detentiehuis is een inrichting voor mensen die tot een korte straf veroordeeld werden. Minder dan drie jaar is dat. Wie gestraft werd voor zedenfeiten of terreur komt niet in aanmerking om daar een plek te krijgen. De gedetineerden worden intensief en op maat begeleid in een detentiehuis. En er gelden ook dezelfde regels zoals in een gevangenis. De gedetineerden moeten dus aan strenge voorwaarden voldoen om het detentiehuis te mogen verlaten. In Antwerpen zal het komen op de zitten van DigiPolis aan de generaal Armstrongweg. Er zal, er zal plaats zijn voor 40 mensen liever. Inwoners van de stad Antwerpen kunnen vandaag, morgen en woensdag, in Kinepolis in Antwerpen terecht voor een herfstbooster van het coronavaccin. Ook de inwoners van Schoten, Wommelgem, Borsbeek en Stabroek kunnen er zich la gratis laten vaccineren. Het vaccinatiecentrum is er om de huisartsen en apothekers daarmee zoveel mogelijk te ontlasten. Dat zegt Geert van de Voorde van de eerste lijnszone Antwerpen. Het is eigenlijk op vraag van de vier huisartsenkringen die onvoldoende capaciteit hebben om uh, te, voor een grootstad de volledige vaccinatiecampagne uit te rollen in de eerste lijn. We zijn begonnen met één dag, dan is een tweede opengegaan. Nu zitten we op een derde dag. En zolang dat er een behoefte is of vraag van de eerste lijn gaan we daar blijven ondersteunen. Nu zitten we over de drie dagen richting de vijfduizend mensen. Maar er is nog een capaciteit binnen die drie dagen van nog een vierduizend ongeveer. De vaccinatie wordt aangeraden voor alle 65-plussers en iedereen die kwetsbaar is voor het virus. Anders dan bij de vorige vaccinatiecampagnes zal de overheid geen uitnodiging versturen. Wie in Antwerpen een vaccin wil, kan een afspraak maken op vacsofit.be. Vandaag licht bewolkt met hoge wolkenvelden. Maxima liggen rond 21 graden. Dinsdag ook droog en zonnig. Woensdag droog en vrij warm, maar daarna wolken. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws de problemen, Hajo, vanmorgen? Ah, die beginnen we in West-Vlaanderen op de E403 naar Brugge. Daar sta je ongeveer een kwartier in de file van Torhout tot Ruddervoorde. Komt door een defecte auto daar op de linkerijstrook. Dan gaan we naar Antwerpen. Daar is het ellende op de ring richting Gent. Komt door een defecte vrachtwagen bij Berchem. En dat levert momenteel ongeveer drie kwartier file op, hoor, vanaf Antwerpen-Noord. En aansluitend zijn er daardoor ook flinke problemen voor het verkeer op de E313. Hou rekening met maar liefst één uur vertraging vanaf Massenhoven. E17 dan naar Antwerpen. Dat valt redelijk mee. Een kwartier ben je kwijt van voor Kruibeke. Naar Brussel, even samenvatten, daar zijn de files zo'n 15 tot 20 minuten lang op de meeste snelwegen. Op de E40 slechts 10 minuten vanaf Ternat, maar daar moet je dus wel verderop bij bijgaarde opletten voor een defecte voertuig, ook al verspert één rijstrook. En dan de binnenring rond Brussel. Het gaat ruim een half uur langzamer, van bijgaarde tot tot Vilvoorde. En op de buitering ook een klein half uur, toch? Van uh, Eigenbrakel helemaal tot Zaventem. En aan de andere kant van de stad staat er ook 10 minuten file van Beersel tot Halle. Uh, op de ring rond Gent is het ook 20 minuten aanschuiven. In beide richtingen zelfs. Uh, bij Wondelgem komt uh, door ja, moeilijkheden aan de verkeerslichten daar. En door een technische storing tot slotrijden er in Antwerpen op lijn 6 momenteel geen trams van Kinepolis tot Harmonie. Goedemorgen, morgen. Kom er komt nog een bijzonder brief binnen uh, over Niels Albert. Niels, jullie zijn uh, thuis bezig om jullie winkel uit te breiden. Mhm. Mm ja. Um, en blijkbaar, via via hebben we vernomen dat jouw vrouw een afzonderlijk toilet nodig heeft op haar bureau. <lacht> uh. Wat is het verhaal? Uh, ja, het verhaal is heel simpel. Um, er werken uh, 17 uh, uh, gasten bij ons. Um, dat zijn allemaal jongens. En ja, die jongens aan het toilet gaan is iets anders dan vrouwen aan het toilet gaan. En mijn vrouw heeft gewoon gezegd: van, Kijk, ja, ik heb hun graag gewoon echt een toilet voor mij apart. Die Heeft ze nu trouwens ook al. Dus, uh, hey, ja. Maar, maar uh, ja, dus uh, ze heeft haar uh, eigen toilet. Ja. Klopt. Kijk eens aan. En dat is trouwens verplicht. Dus uh, je moet uh, vanaf zoveel personeelsleden, mannen en vrouwen gescheiden toiletten geven. En zelfs een MIVA-wc hebben ook een winkel voor minder valide. Okay. Dat dus trouwens verplicht. Het is allemaal geregeld. Intussen. Het is allemaal geregeld. Om. Allemaal in orde. <lacht>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 Leef met een plus. Zeg, heb je een nieuwe auto van Emma gezien? Ja, ik heb hem gezien. Een ja, ja. Toyota hybride, hè? Ja. En nu is heel de tijd van. Ah, oh, en die verbruikt veel minder. Oh. Nee, nee, nee. Ja. En zoveel minder CO2. Nee, nee, nee. nee. Die heeft groot lot verbonden zeker. Ja, natuurlijk, dat kan toch niet anders? Toch niet? Hm? Want bij Toyota vinden we dat iedereen moet kunnen overstappen op een hybride zonder meer te betalen. Daarom heb je in september bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.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 Wik presenteert De klassiekers Noemt je ons nu klassiek? Maar nee Wij zijn de giant Kingfish Een chicken fles. En deze week voor maar 3 euro Ook de, de veggie Snel naar kwik Want deze week is het maar 3 euro Voor een klassieker of veggie naar keuze Enkel via de Q-promo In je Quick app Jouw kwik, jouw smaak Vicky Leandros Komt nog één keer naar ons land Om met jou de allerlaatste tango te dansen Ik lieve das leven, De afscheidstournee van Vicky Leandros Af Donderdag 4 april in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En dinsdag 9 april in Pursalo Stenden. Tickets en info via greenhousetalent.com samen met Radio 2 BNB. Goedemorgen, Morgen. Radio 2. Peter van der Veijre en Niels Albert. Want to be alive van Patrick Hernandez. Het is echt, echt goede muziek op Radio 2. Absoluut. En zometeen wordt het nog beter, want het lievelingsliedje van Shema Saïsaï gaan we spelen. Yes, je, baby. Er is, heb je nu Yes, baby tegen mij gezegd? Serieus? Je bent van het nieuws, hè. Je moet neutraal blijven, Shema. Maar niet tijdens dit nummer. <laughs> Zo, straks. morgen. De beste buurt. Ja hoor, woensdag dan gaat Niels Albert hier aanwezig in de studio naar Rillaar om te gaan kijken hoe die buurt daar uh, ja, kandidaat, ja, kandidaat kan zijn om de beste buurt te worden. Je weet wat eraan vasthangt allemaal? Uh, nee. Nee? Uh, wel, ze... <lacht> <laughs> zoals een goed jurylid. Ze kunnen een beste buurtfeest winnen. Mm -hmm. een goed... Ah ja, ja, je gaat dat radio maken. Dat Wij gaan vorig, radio maken, juist. Bart Kahel komt zingen. Hallo, dus een heel mooie prijs. Maar bon, wat vinden de beste buren Jurylid Joris Hessels van de Beste Buurt van Oost-Vlaanderen? De Wibisdreef in Sint-Amansberg bij Gent. Hij is er nu op dit moment samen met Margot van de Regio. En zij zijn klaar om buurtjes uit te delen. Margot van de Regio, vertel ons alles, want ja. wat, wat zijn buurtjes... Wel, buurtjes. Joris Hessels die kan dat heel goed uitleggen wat buurtjes zijn. Want hij heeft een belletje gekregen waarmee hij straks die buurtjes gaat uitdelen. Kan je ze al eens testen, Joris? De bel zelf, wil ja. je zeggen? Ja, ja. Uh, dat ga ik dus nu doen. Ja. Uh, 1, 2, 3... Voilà, dat is één buurtje. Okay. En zo meteen kan Joris vijf buurtjes, tot vijf buurtjes uitreiken in drie verschillende eh, categorieën. Ik wil eerst nog even zeggen, Joris, we hebben hier de tijd van ons leven gehad. Hè? Absoluut, ja. En, en ja, mocht, het, mocht het kunnen, ik zou hier wel echt blijven. Ja, absoluut. Je hebt gedanst ook. Klopt, ik heb de liefde van mijn leven gevonden in de vorm van uh, Leentje. Leentje, ze zit hier, de oudste bewoner van de straat, 92 jaar. ho, ho zegt ze. Ja, ja, ja, ja, ja F-touche, absoluut. Um, maar goed, genoeg gelachen, tijd voor het juryrapport. Iedereen staat hier ook op onze vingers te kijken. Ja. Dus, het uh, is mooi om te zien. Om Check meenemen. de app van Radio 2 even. Zeg. Ik wil nog even zeggen, mij richten tot de mensen die nu uh, angstvallig naar mij aan het kijken zijn. Stel dat, dat er maar drie buurtjes zijn, niet panikeren. Hè? Uh, ik heb een, een toffe tijd gehad en uh, we, zien, we zien wel. We zien wel. En ook, de buurtjes, er komen nog punten bij, er komen nog andere dingen. Dus dit is niet het finale rapport. Maar let's go. Yes. Qua feestfactor, hoeveel buurtjes? Wel, die feestfactor, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Die barbecue, ik ben daar zot van. Ik vind dat een heel goed idee. Elke donderdag is hier feest. Iedereen kan zijn worstjes en zijn vlees hierop leggen. Dus, ik geef de punten voor ja. uh, de feest. Drie, vier buurtje! Yes. Oké, okay. dan de volgende categorie. Initiatief. Wat wordt er hier allemaal ge ge ge georganiseerd en is dat genoeg? Um, er wordt hier dus die barbecue wordt hier georganiseerd, er wordt ook een nieuwjaarsbrunch, lunch georganiseerd, dan worden hier nog een paar dingen. De bloesem, de bloesemdrink. Hier staan verschillende Japanse kerselaars en als die in bloei staat, doen ze een bloesemdrink. Heel leuk vind ik dat. Heel leuk, uh, maar er kan niet genoeg georganiseerd worden, vind ik. Okay. Dus. De punten voor initiatieven in deze prachtige Georges-Wibier-dreef: 1, 2, 3, 4. O, oh, dat is streng, oh, heel goed, heel goed, heel goed. Dan, qua verbinding, dus hoe helpt de buurt elkaar, Joris? Hoeveel buurtjes verdient dat? Wel, er wordt hier heel goed voor elkaar gezorgd. We hebben Leentje daar net al gezien en gehoord. Zij is 92, er wordt heel goed voor haar gezorgd, maar ook voor de, de kinderen die nu jammer genoeg niet naar school kunnen gaan, omdat ze hier zijn. Ze vinden dat super spijtig, maar er wordt ook voor hen gezorgd in de vorm van huiswerk, helpen en zo, dat soort dingen. Er wordt soep gemaakt, heb ik wel gehoord. Uh, dat vind ik zelf heel belangrijk, uh, ook in de buurt waar ik zelf woon. Dus, hier zijn de punten voor de verbinding. De belletjes komen er nu aan. Hou jullie vast aan de takken van de bloesems. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 belletjes! Ja! Oh, ja, de... De buurt in Sint-Amansberg, die doet het heel goed. Ik denk dat het nog een moeilijke week gaat worden, Joris. Ja, het is nu aan de collega's om, om, uh, om uit te maken dat ze beter kunnen doen dan de Georges Wiebierdreef. Maar Oost-Vlaanderen is heel goed vertegenwoordigd. En ik hoop dat Bart Kahl de volgende week de longen uit zijn lijf mag schreeuwen. En dat, ik denk dat de buurt dat ook hoopt. Dus het wordt spannend, Peter. Georges Wiebierdreef, Spannend. De eerste kandidaten, eerste finalisten. Veel, veel buurtjes gekregen. Intussen is schema losjes aan het meedansen. En Niels ook. De Sound of Corona zitten, lieve mensen Master KG en Nomsembo Jerusalema ik hayalami E hilo no ik Da oya mi buso a mi al colana y na da oya mi ai buso a ami au kola nadi lo no lo schema for president, you rock, zegt Peter van Kelst uit Tremelo. Dank u, Peter. Tremelo. Ah, ken je Je bent ook van Tremelo, Niels Albert? Uh, nee, niet direct, denk ik. Nee, okay. Goedemorgen, oké. Je kunt niet iedereen kennen in Tremelo natuurlijk. Niels Albert nog altijd bij ons. Ja, we vroegen ons ook af tijdens de vergaderingen: bestaat er ook een Albert Niels waar je weet van hebt? Oei. <laughs> ja, dat is niet belangrijk We waren ook bezig over, eh, over het feit dat die, die grote wielderploegen nu samen gaan En iemand die vroeg van, ja, stel je voor dat dat in jouw tijd was gebeurd Dat jouw ploeg samen was gegaan met die ploeg van Sven Nijs bijvoorbeeld mm -hmm. zou, was dat, zou dat ooit mogelijk geweest zijn? En wie ging dan moeten gaan? Ah, wel, het is eigenlijk zo dat ik was opkomend, 2008 of zo, 2007 Um, en Sven was toen op de top van zijn carrière ook. En toen is er een gesprek geweest met Bob Verbeek, zijn manager, om uh, samen in één ploeg te rijden, Sven en ik. En de bedoeling was dan om gewoon alle 40 crossen van het seizoen proberen te winnen. Dat was eigenlijk zijn, zijn oh. idee. Ik was eigenlijk opkomend en ja, stond zo wat te trummen. En het idee was om op twee, drie jaar tijd, als we allebei op onze top waren, gewoon alle crossen te winnen. Dat was ons plan, maar dat is nooit niet doorgevoerd. En wat is, uh, waar is het misgelopen? Pff, geen idee. Uiteindelijk managers tegen elkaar misschien een beetje, maar uh, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat zou wel een heel straf verhaal geweest zijn. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat, dat wel ook wel tof had geweest, denk ik, uh, om dat te proberen te bereiken, gewoon alle crossen te winnen in één ploeg. Ja. Maar dat is uh, nooit niet gelukt. Het is niet gebeurd, het was historisch geweest. Sonja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Sonja, Tutelier zit kortenhaken. Jij bent al onderweg naar de Ardennen. Ja, inderdaad. Samen met mijn collega's. Oh, meteen, wat gaan jullie daar doen in de Ardennen? Uh, mijn man en mijn collega die gaan naar wandelen. Oh, heerlijk. Uh, Fondri de Chien. Fondri de Chien. Waar ligt dat ergens? Ja. Uh, in de buurt van Couvain. Couvin, weet ik dat... Uh, Couvin, Couvin. Ja, ik ja, ben er ooit op kamp geweest in die bergen? Uh, ik moet maar eens opzoeken. Daar in de Ardennen, naar boven, bovenaan ja. eigenlijk. Je hebt prachtig weer meegebracht. Sonja, geniet ja. ervan. En het leuke is, in de Ardennen kun je ook naar Radio 2 luisteren. Weet je hoe je dat doet? Inderdaad, via de app. Alsjeblieft, lief, Sonja, fijne ochtend, hè. Ja, dank je wel. He. Jojo. Hey, stel je voor, hoe had die ploeg dan geheten eigenlijk? Geen idee. De Baalse veldrijders, zeker, of zo. <lacht> wat, wat, ja, wat een mooie naam was geweest. Dat kon misschien iets funker geweest zijn. Goedemorgen, het is Madonna. We Kat zitten katluiten hier. Judith, bij ons gaat DJ Dan Masset op bezoek bij de Beste Buurt in Limburg. En Niels Albert was hier vandaag. Niels, een beetje geamuseerd? Ja, zeker, zeker. Het was fijn. En uw fietsen gaan verkopen? Uh, we zijn de voormiddag nog gesloten, dus ik rij nog even naar huis, denk ik. Met de auto, niet met de vloer. Dat nee. is natuurlijk. Veel plezier met Kickstart zo meteen. Hoi, ik ben Milan. Wist je dat wij allemaal geboren worden met een vlammetje? Ons waakvlammetje. Maar onze vlammetjes hebben het niet altijd makkelijk.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 Sophie uit Tremelo heeft al een keuze gemaakt. Zij gaat zo meteen voor Queen in Radio 2 Kickstart. Welk nummer wil jij? Laat me weten in de Radio 2-app.